Meer dan veertig jaar de keukentrendsetter. Het is vooral inderdaad, uh, ik zie hier het land van de witte, waar uh, Michel Janos woont, Scherpenheuvel. Daar is op dit moment één graad. Goedemorgen Charlotte. Dat is fris, goedemorgen. Hoe was het in, uh, in Gent? In Gent even 5 graden zoiets vanmorgen. Ja, nee. Maar frisser, ja. Een paar graden toch wel. Ja, goedemorgen lieve luisteraar. Fijn om er weer bij te zijn. Een plaatje onder de huid. Pak dat even mee vanmorgen zeg. Dag Natalia... Morgen, morgen, jouw dag begint. Goeiemorgen, morgen, met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Maar zou jij graag eens een, een plaatje onder je huid voor krijgen? <lacht> <lacht> Niet specifiek op een bepaalde plek, maar als het kan helpen om iets te voorkomen, dan om het even waar. Ja, als dat zou toch zalig zijn. Ja. Dat je gewoon, maar dat, dat gaat wel meer gebeuren, chips in ja, dingen zeker. om. Maar dit gaat echt een soort chemische combinatie of, of reactie ja, dan. Ja, voilà. het is een studie van het UZ Brussel en onderzoekers zijn toch al heel ver nu. Dus je zou dan insuline kunnen aanmaken in je lichaam door bepaalde celtherapie. Wow. Dan hoef je geen insuline meer in te spuiten. Oké, okay, we gaan even een klein experiment doen, lieve mensen. Ik heb een plaatje klaarstaan zo meteen op Radio 2. Wat doet dat? Als je dat hoort, in je oren. Het is Let's Dance van David Bowie. Altijd een goed begin. Goedemorgen. De van David Bowie, onwaarschijnlijk grote hit in de jaren 80. En zo goed gemaakt toen David Bowie nog heerlijk mooi schoonblond haar had. Het is al een heel lang geleden, plot. De muziek blijft altijd. 8 over 6. Hoe is het met uw Duits? Radiofeer. Goedemorgen, morgen. Peter van der Werde. Morgen. Hier door die straten, bis nach nacht Ik heb dat vroeger ook gang gemacht. Ich brauch dich brauche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 Neulich wieder ein Ich wollte doch nur ein bisschen freier sein jetzt wenigstens Oder nicht Ich passe nicht in deine heile Welt doch die und du ist, was mir jetzt so bild ich glaub das Einfach nicht Gegenüber steht ein Telefon es lacht mich ständig an anfallend es klingelt klingelt aber nicht 74 zu viel gehört Man so braucht doch niemand niemand sagt auf Und ich denke schon wieder nur an dich Ja, vooral dat stukje. Matthias Reim, liep dich. Het is twaalf overzijs, genieten ze. Ja, gisteren zijn we begonnen met een dik ongeval in Brussel. En nu is het weer in Antwerpen, Mona. Ja, inderdaad. Op de Antwerpse ring naar Nederland is het nu gebeurd. Een ongeval in Borgerhout op de linkerijstrook. Maar nog geen al te lange files. Wel een defect voertuig nog op de A12 van Bergen-op-Zoom naar Antwerpen in Berendrecht. Die staat op de rechterrijstrook en ook in de omgekeerde richting, richting Bergen op Zoom nu, is in Berendrecht één rijstrook versperd door een defecte vrachtwagen. Hey, hey, hey. Goeiemorgen, morgen. Je dinsdag begint. Net lekker meegezongen met Matthias Reim en Filip de Voorzaat uit hem. Die is content, heel goed met de Duits, zegt hij. Gisteren kaarten besteld voor Helene Fischer in Keulen. Hebben die al nooit gezien? Nee, nog nooit. Ja, Moet hij even ja, YouTube kijken? Ja, zegt is echt een uh, powerpopschlagervrouw. Oh, oké. Cool. Ja, dat is door. nu heel slecht uitgelegd. <laughs> maar ja, bon, goedemorgen. Het is uh, vandaag, ja, ik denk een, een drogere. Dat is wel de bedoeling. Droger en zelfs zon. Geniet er toch een beetje van. Dinsdag 28 november, de dag dat je hoort op Radio 2, dat ze in Brussel nu gevonden hebben dat je een plaatje onder je huid kan laten inbrengen en dan maak je insuline aan. Ja, dus dan ga je cellen insuline aanmaken en dan als je diabetes type 1 patiënt bent dan hoef je geen insuline meer in te spuiten. Revolutionair onderzoek, er is wel nog extra onderzoek nodig, dus je kan het nog niet meteen gaan laten inplanten, maar het komt er. Sigrid uit Mol heeft een goed idee, misschien gewoon dat plaatje in de hand zetten, dan is dat gat ook dicht bij sommige mensen. Goed zeg. <laughs> ja. En dan Robin Morent uit Brugge, goedemorgen Robin. Goedemorgen. Tita Tuinman, jij en jij. daarnet hebben we Let's Dance van Davy Bowie gespeeld. En wat betekende dat voor jou? Uh, een orgasme. Oh, een orgasme. Dat was lang geleden dat we die nog gehoord hadden. Ja, jong. Zeg, perfect weer om te tuinieren vandaag, toch? Uh, als het droog blijft, ja. Ja, ik kijk even naar Charlotte. Blijf er... Het zal droog blijven. Als het aan ons ligt, wel. We zien wel als het aan ons ligt. Ja, en waar moet je precies gaan tuinieren? Uh, ik heb nog geen flow idee, maar het is uh, vroeger dan normaal. Dus volgens mij is het verrijden. Ah, dus ik, ik denk dat wij je nu in de auto gaan zitten. Dus volgens mij recht in Kortrijk. Oh, ideaal. Kun je perfect Radio 2 meenemen. Geniet ervan, Robin. dankjewel. je Radio 2 Jij bent Something's got a me lately.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 And all my bones. Swims lose Control. Morgen, jouw laatste kans om een jaar lang de prijs van Peter Post te winnen. Een jaar lang gratis naar de cinema. Ideaal. Ook nog lieve berichten in onze app, onder andere van Francis. Goedemorgen, Peter en Charlotte en al de mensen achter het scherm. Ja, dat is Bavo. Goedemorgen, Bavo van de, de Showtelefoon. Goedemorgen. Zeg, ja, gisteren had je een witte broek aan. Welk kleurtje is vandaag? Vandaag is het uh, dieselkleur. Zo'n soort zwart. Oranje? Uh, grijsachtig. Dat is rechtstreeks anders. Maar diesel is toch geen diesel? Wat is dat nu? Dat heet zo, Peter. Met dieselkleuren, dat is toch rood of groen, dat soort dingen? Nee, hoor. het is wel degelijk een soort van zwart. Ja, oké, goed. Jammer voor de kleurenblindheid van onze BAVO, maar komt allemaal goed. Bon, straks echt een gruwelijk verhaal uit Oost- en West-Vlaanderen. heeft te maken met het geslacht van je kind. Hoor je straks.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 Goedemorgen, morgen. Het is uh, 20 over 6. Ja, heel veel nieuws over de Go en Mio nummers en prijzen en uh, dat soort dingen, over restaurants. Ik zag ook dat Peter Goosjes ermee stopt en geen punten krijgt. En daardoor natuurlijk. geen punten, hè, maar laat ons zeggen dat hij nog altijd die 19 zou krijgen. Ja, toch? waarschijnlijk. Ander nieuws, toch even opletten, want er wil niemand nog scheidsrechter worden. En dat heeft toch wel wat problemen, Charlotte. Vertel eens. We lezen dat vanmorgen in het Nieuwsblad. En het gaat niet enkel over scheidsrechters in het voetbal, maar dus ook hockey, atletiek, andere sporten. Volgens verschillende sportorganisaties is er gewoon te weinig engagement om uh, scheidsrechter te zijn, Mensen willen niet elke week verplicht op dat veld moeten gaan staan. En er is ook minder en minder respect. Dus ja. hè, die doen dat vrijwillig en die worden alles uitgescholden door ouders of anderen of supporters aan de zijlijn. En veel mensen ja, hebben daardoor echt minder engagement, zien het minder zitten. Maar ja, als er tekort zijn, kan er moeilijk gesport worden. En Voetbal Vlaanderen bijvoorbeeld is op zoek naar een vijfhonderdtal extra scheidsrechters om die competities toch vlot te doen lopen. En er wordt ook gedacht aan andere oplossingen, zoals bij de tennisbond bijvoorbeeld. Daar kijken ze of één scheidsrechter ingezet kan worden op meerdere velden. Hoe, hoe je dat dan begrijpt? Ja. En hoe doe je dat dan? Ja, dat is een voorstel. Maar dan, ja, dan moet je echt van de ene wedstrijd naar de andere of op verschillende schermen volgen. Moet je echt een multitalent zijn? Eén woord: artificiële intelligentie. Bijvoorbeeld. Echt waar, dan zal het wel lukken. Je hebt een ondankbare job ja, ook. Ja, toch wel. Maar bon, respect uh... voor de mensen die het doen. Absoluut ja, engageer je. Goeiemorgen, morgen. Dat dit verhaal, jongens, dit verhaal. Dus blijkbaar. Er zijn 40 ongeboren kindjes in Oost- en West-Vlaanderen. Daar hebben ze het geslacht verkeerd vastgesteld. Dat wil je niet meemaken. Het is, is het gebeurd in het laboratorium van het Gentse ziekenhuis AZ Maria Medelares. En ze analyseren daar NIP-testen, maar voor zeven ziekenhuizen in Oost- en West-Vlaanderen. En bij zo'n NIP-test, ja, het wordt afgenomen bij een ongeboren kindje. En daarbij kunnen ze zien of er aangeboren afwijkingen zijn, zoals uh -huh. Down-syndroom bijvoorbeeld. Maar je kan ook het geslacht te weten komen als je die test laat uitvoeren. En door een fout in het systeem werd nu bij veertig ongeboren kinderen een verkeerd geslacht vastgesteld. Ouders zijn intussen wel al ingelicht, maar volgens het laboratorium is het de eerste keer dat dat gebeurt, dat die fout gemaakt wordt. Mm -hmm. Ze raden ouders ook aan om niet meteen het geslacht van de niptest te vertrouwen en te wachten tot er nog een echo komt. Ah, ja. Of je ziet of er iets hangt of niet. Ja, maar ja, soms heb je dat inderdaad, dat de Pimelorus dan ook ja. ergens verstopt zit ja. Of een en dat je denkt, slecht gedraaid. Of met de beentjes omhoog. Of een heel kleine Pimelorius. Kan ook. dat ja, kan allemaal natuurlijk. Ja, soms zit er daarnaast, blijkbaar, bij de presentatrice Sophie van Mol. Ken van radio en ja. televisie. Die dacht lang dat ze een jongen kreeg. Had dus ook jongenskleren en dat soort dingen gekocht. Kamer. En dan bleek het een meisje... Ja, dat okay. soort dingen. Misschien heb je ook zo'n verhaal dat je dacht van, nou ja, het wordt een jongen, kamer en zo ingedeeld. en uh, Bij kaartjes kun je redelijk op het einde ja, nog wel wisselen. Met een naam, als je een naam in je hoofd hebt, en dan moet je opeens ja. een andere naam verzinnen. Hoe had jij geheten, mocht je geen Charlotte waren geweest? Uh, Ralf. <lacht> <lacht> Sorry dat ik even lach, maar <lacht> je mag lachen. Misschien heeft geen Ralf in jou. Nee, ik ook niet. <lacht> Ralf. Dat is speciaal. Zeer speciaal. En Ralf. En Ralf. Maar goed, ja, het is Charlotte geworden. Ja, kijk. Precies beter. Ja. <laughs> Goedemorgen, jouw kinderverhaal. Maar hoor. Goedemorgen. In onze app van Vrt, Radio 2. There's a fire starting in my heart. We cheating a fever picture bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Het nog met Rob De Nijs. Het gaat voorlopig nog redelijk goed met Rob De Nijs. Bangerhard. Het is intussen half zeven. Zometeen al een nieuws uit je buurt. Eert Charlotte. Goedemorgen. Onderzoekers van het UZ Brussel hebben ontdekt dat ze mensen met diabetes type 1 kunnen behandelen met een plaatje onder de huid. Dat bevat cellen die na een tijd insuline aanmaken in het lichaam. En daardoor zouden die patiënten geen insuline meer moeten inspuiten. En als je een internetstoring hebt die lang duurt, dan kan je binnenkort een compensatie vragen aan je provider. Minister van Telecom de Sutter stelt dat voor. Dit jaar is het aantal klachten over internetstoringen al verdubbeld tegenover vorig jaar. Die komt trouwens vandaag minister de Sutter, wat is dus vragen? Ja, wat mij vooral opviel is dat ze ook ergens gezegd heeft van ja, die prijzen zijn zo hoog, dus er moet compensatie dat ik denk van ja, kan er dan niks gebeuren aan die prijzen? Aan de prijzen moeten we vragen of die naar beneden kunnen. Nou, dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen. Ik ben Sam de Mulder. Goedemorgen. In Niel is gisteren een dakwerker overleden na een val van een dak in de landbouwstraat. Het gaat om een 47-jarige man uit het Oost-Vlaamse Zulte. De arbeider van een andere firma vond de man in de late namiddag. Hij verwittigde de hulpdiensten, maar een reanimatiepoging ter plaatse kon niet meer helpen. Hoe de man gevallen is, is niet duidelijk. De politie en het labo gingen ter plaatse en ze zijn een onderzoek op start. In Wommelgem is een illegaal tankstation opgerold. Er stond een pomp waar je diesel in het zwart kon kopen. Met een capaciteit van 35.000 liter kon er voor 21.000 euro aan accijnzen worden ontdoken. Het magazijn is verzegeld. De goederen en twee vrachtwagens die op de illegale diesel reden, werden in beslag genomen. Het gaat om zogenoemde rode diesel. Florence Angelici van de FOD Financiën. Rode diesel is voor bijvoorbeeld generatoren voor verwarming die is niet bedoeld om te rijden. Dus uh, het is een accijns-tarief die uh, lager is. Daarom mogen de mensen daarmee niet rijden. Het is uh, ja, een, een manier om uh, accijns te ontdoken. Aan rode diesel wordt rode kleurstof toegevoegd... ...om het verschil te maken met gewone diesel. Wie betrokken was bij die illegale handel... ...zal later de rekening gepresenteerd krijgen. In het laatste jaar van deze legislatuur... ...verlaagt Antwerpen de belastingen van zijn inwoners... ...van 8 naar 7 procent. Die belastingverlaging is gisteravond... ...door de meerderheid in de gemeenteraad goedgekeurd. Voor een gemiddelde alleenstaande... ...zou die verlaging volgend jaar... ...zoat 85 euro per jaar moeten opleveren. Voor een alleenstaande met een kind gemiddeld 135 euro per jaar. Voor een gezin met kinderen kan de belastingverlaging zelfs oplopen tot 375 euro en voor een gepensioneerde tot 75 euro. Schepen van Financiën Koen Kennis vroeg gisteren de goedkeuring voor de aanpassing. In 2024 verlagen we daarom de aanvullende personenbelasting van 8% naar 7%. In de periode 2020 tot vandaag hebben we ondertussen reeds 1,5%. 160 miljard geïnvesteerd. En dat is historisch hoog, hoog en er staan nog talloze projecten op stapel. De welvaart van onze stad en haar inwoners gaat erop vooruit. Ik ben dan ook een uh, trotse schepen van financiën en vraag u volle steun voor deze aanpassing van het meerjaarplan. Dank u de oppositiepartijen stemden tegen op een VLD dat recentelijk naar de oppositie verhuisde, onthield zich. Vlaams Belang en PvdA vonden de belastingverlaging een overduidelijke verkiezingsstunt. Met temperaturen rond het vriespunt is het vanochtend oppassen voor gladde wegen. Het wordt zonnig maar koud bij 5 graden. Vanavond en volgende nacht winterse buien en minimaal rond 1 graden. En meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws. Dus morgenochtend zou wel eens glad op de weg kunnen zijn. Maar nu ook niet te warm op dit moment. Toch opletten. Mona, vertel eens. Ja, er staat een defect voertuig op de A12 van Bergen-op-Zoom richting Antwerpen in Berendrecht op de rechterrijstrook en ook in de omgekeerde richting, dus naar Bergen-op-Zoom is op de afrit in Berendrecht één rijstrook versperd. Daar staat een defecte vrachtwagen. Verder 20 minuten file rijden naar Antwerpen vanaf Massenhoven. Ook op de Antwerpse ring naar Gent verlies je 20 minuten tussen Bergen en Antwerpen-West en op de binnenring rond Brussel wat langzamer rijden van Strombeek tot Vilvoorde.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 Telenet Business helpt je zaak vooruit. Van internet en telefonie tot social media en zelfs digitaal adverteren op zoekmachines. Meer info op telenetbusiness.be Alles blijft maar duurder worden en daar houden we ons hart voor vast. Maar dat wil niet zeggen dat je het niet meer aan je hart kunt krijgen. Oh. Oh.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 foutjes gebeurd zijn, mensen die dachten dat ze een jongetje gingen krijgen, die dan te horen kregen dat het een meisje was. Ja, 40 en... ongeboren kinderen in Oost- en West-Vlaanderen kregen een verkeerd resultaat te horen na niptesten die een beetje ja, fout geanalyseerd werden. Jawel, ook, uh, jij hebt ook kinderen natuurlijk, ja, wist ja. jij dat op voorhand? Nee, uh, ik, uh, ja, ik wist het, maar we zeiden dat we het niet wisten om alle vragen een beetje te vermijden en dan te hopen dat je niet verspreekt. Maar je wil dat toch op voorhand ja, weten? Ja, je wil dat weten. Natasja, goedemorgen. Goedemorgen Peter, goedemorgen Charlotte. Goeiemorgen. Hallo. Natasja Hansen, leraar uit Wetteren. Ja, 23 jaar geleden was je ook zwanger. En jij wou het absoluut niet weten. Nee, nee ik had zoiets van: ja, wat er zit, moet eruit. Dus uh, <lacht> of het nu een jongen of een meisje is, dat maakt gewoon niet uit. Dus uh, we, we, we laten het een verrassing zijn. Ja. En uh, dus ja, dat, uh, dat was het ook wel even. <lacht> Hoezo? Uh, wel ja, dus, uh, bij onze familie zijn heel veel meisjes. Uh, en dus mijn grootmoeder had vroeger zo'n ja, dingetje en ze zei van ja als je rond draagt dus als je wat breder zwanger bent dan ben je zwanger van een meisje wat dat? en als je helemaal vooraan een bolletje een bolle buik hebt dan wordt het een jongen hm. uh, maar ik ben zelf vol slankje dus ik ben zo wel wat breder sowieso al hm. en had ook een, een vrij brede zwangerschap en zij zei van: Ah ja, het wordt een dochter, het wordt een dochter. Ik dacht van: Ja, we zien wel wat eruit komt. Mm -hmm. Dus ja, na negen maanden, zonder het eigenlijk te weten, bevallen. En uh, ja, zelfs, allez, ik wist het niet. Dus uh, een bevallende gynaecoloog zegt tegen mij: van, Ah, een proficiat. En uh, hoe gaat hij eten? Uh, ik zeg: Mag ik even weten hoe, wat het is? Want ik weet het eigenlijk niet. Dus uh, het was dus: Ah, een jongen. Zegt: Ah, oh, jongen. Ah, oké, okay, zo so vaak. Dan wordt het een robben. Goed. Um, alles oké, okay, even nadien bellen we dus naar, naar de familie, naar mijn grootmoeder, van Ah, meneer, eh, Natasje, is bevallen en we hebben een zoon. Ja. Kom, zegt ze, zwans, nee, hè? je zei dan het zeveren. Oh, hoe noemt ze, hoe noemt ze? En nee, zegt mijn, mijn toenmalige man, het is een jongen, het is een robbe. Nee, zegt ze, ik geloof er echt niks van, het, het moet een meisje zijn, het kan niet anders. En ze is de naam, in de namiddag bij mij op kraambezoek gekomen in het ziekenhuis. En toen ze dus zag dat mijn zoon alles erop en eraan had, dan pas zei ze van, ah ja, het is toch een jongen. Dan meen je, okay. maar jongens, jongens, ja. jongens. Maar kijk, maar kijk Robbe is intussen, uh, is intussen een grote Robbe geworden waarschijnlijk. Hè? Ja, hij is een serieuze ja. kerel geworden, Zo, ja, een dan. heel lieve man. Uh, maar dat dus is nog, nog altijd uh, een stevige heer. Dank je wel voor je verhaal. dank Natasja. Geen probleem. Ik ga met dat We het even hebben over Charlotte. Ja. ja, dat is Ach. een gek verhaal, dit. Want er is dat liedje Twee Motten van Dorus. Het uh, ja, is intussen 66, 60 jaar geleden dat uitgebracht is. Er is nieuws over. Het is weer populair in Nederland, Charlotte. Het werd gezongen in de tijd in 1957 door cabaretier Tom Manders, die we kennen als Dorus, die eigenlijk echt een, een typetje speelde. Mm -hmm. Snor, bril, bolhoed. En hij deed dat in een programma The Showboat. En het is nu populair op TikTok, de, de app waar je korte video's kan delen. En daar worden ook dansjes op gedaan op dat nummer nu. Even kijken en uh, even luisteren. Hè? Er wonen twee modden in mijn oude jas. Yes. En die twee modden, die wonen er pas. Het is onwaarschijnlijk en dat is gewoon even met de knieën buigen en dan ja. weer weghoppen. We, weg ja, maar het is dus heel populair. Het is sinds vorige week opgedoken ook in de lijst van 200 meest gestreamde nummers in Nederland. Allee. Allemaal hot terug. Heerlijk toch, we gaan het gewoon nog eens spelen. Kijk, en op die manier...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 Een familie motten, Walter in mijn jas. Ik laat ze er Als een kluiterklas. Nou zitten ze boven in mijn kraag en eten zich een volle maag. Ze vreet mijn hele jas kapot, Omdat de motten toch leven, motten, lieve Charlotte. Aan oh, Charlotte. En mottige bas. Bas, daarnet hebben we even een dansje geprobeerd. Dat was eerder van uh... oh, een. Goedemorgen, twee motten van Doris. Oh, mensen zijn zo blij dat ze dit nog eens horen. Pure nostalgie. Petra de Pauw, instant gevoel, blij gevoel met die twee motten. Kan het helemaal meezingen. Oh, jongens, het op die manier wordt toch een beetje kerst ook. Ja, kerst begint morgen ook al. Morgen is jouw laatste kans om een jaar lang de prijs van Peter Post te winnen. Een jaar gratis naar de cinema. Schrijf dus snel die brievenbus in, je gaat dat goed vinden. En daarom vanmorgen onze groene minister van telecom en overheidsbedrijven. En bipost dus ook een beetje, Petra de Sutter. Die mogen uh, Petra Post zeggen. <lacht> ja. ja, Heb je een echte kerstboom of een kunstboom? Ik had vroeger altijd een echte, maar sinds uh, twee jaar een valse, moet ik toegeven. Ja, ja. minder gedoe. Ja, ik vind het ook minder gedoe, maar ik, heb, ik overweeg dit jaar om, een, uh, om effectief een valse te kopen, omdat die, echt, die naalden, dat valt dan scheef. En je moet dat je moet daar aan je zand stupend, ondersteken. Ja. Oh, en mijn vrouw zei van, schat, stop nu eens mee op gewoon een valse. Oké. Okay. Ja, de echte hoor, die moeten we toch even hebben, want het gaat er ook over, eh, over kerst. Goedemorgen dag, Margot van de regio. Hallo, goedemorgen. Ik zie je daar in de donker staan. En eh, ja, je had ook nieuws over eh, een echte kerstboom die scheef valt. Ja, dat is waar. Um, in Oudenaarde, ik weet niet of je er al beelden van hebt gezien... Heel grappig hoor. Daar hebben ze dus een, een foute kerstboomlevering gehad. Eén. En dan twee is die ook nog eens scheef gezakt. En nu zijn er heel veel oude naardenaren die zo foto's nemen. Zoals aan de toren van pizza. Dus het is wel grappig. Dat ze, dat ze er toch nog iets leuk mee doen. Maar, kijk, maar als... eh, miserie daar. Ja, maar als je nou dan aan het luisteren zijn. Ze kunnen die kerstboom wel nog altijd even wegzetten. Want als je voor een echte gaat. Er is een oplossing om die volgend jaar opnieuw te gebruiken. Vertel eens maar gewoon. Wel, ik ben onderweg naar een kerstbomenpension. Ik heel, ja, heerlijk vind ik dat. Dus je kan je uh, echte kerstboom daar uh, achterlaten in januari en dan volgend jaar in december opnieuw komen halen om, he, om hem te hergebruiken. Ik ga daar nu naartoe, maar het is wel een beetje spannend, want je weet op voorhand niet of jouw kerstboom het gaat overleven. Oei. Maar alles daarover straks. Maar ja, hoeveel keren dat geprobeerd om die kerstboom dan in te graven... Nee, Gedoe, gedoe. Het mislukt dan. Hè. Het mislukt dan altijd. Opnieuwe. Altijd. Goed, misschien de oplossing over een uurtje bij Margo.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 Put That record on again. I don't wanna hear sad songs anymore. I only wanna hear love songs. I found my heart up in this place tonight. Don't wanna sing mad songs anymore. Only wanna sing your song. Cause your songs got me feeling like I'm, I'm, in I'm in love, I'm in love, I'm in love. Yeah, you know your songs got me feeling like I'm No fear, but I think I'm falling.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 on again. Stop me feeling Ooh. like I'm Morgen telt voor twee. twee. cars Allee, drive van de cars dat maar top, top, top, zo'n 4 voor 7 Goedemorgen. ja, kerst, daar waren we net over bezig het wordt geen goede kerst voor Karen Damen en haar man Anthony want die gaan scheiden Ja lees het Naast ook, de krant. Ja. ja slecht nieuws altijd maar toch nog even over de kerstbomen een echte of, of een valse kunstkerstboom, Peter Holderbeek uit sint hout. Hoe gaat het nog verder Peter, jij doet geen kerstboom leg eens uit Nee, ik zet uh, inderdaad geen kerstboom meer. Uh, het is een heel gedoe uh, dat telkens uitgaan en uh, terug wegbergen. Ik woon in een flat ook, moet je moet plaats hebben om het te zetten. Ja. Uh, en dan als je het terug afbreekt, moet je uh, ja, ook plaats hebben om, om terug weg te bergen. En die plaats heb ik niet. Je zou hem ook gewoon uh, heel het jaar kunnen laten staan, Peter? Nee, nee, dat is de bedoeling niet, natuurlijk. Nee. Ja. Oh, geen kerboom. Ik weet wel van kerstversiering elders en op straat, daar heb ik niet van. Uh, maar bij mij thuis had ik dat dus niet meer. Geen kerboom meer. Had je vroeger dan een echt nee. of een, een kunstkerboom? Uh, vroeger stond er bij ons altijd een kunstkerboom. Ja, kijk, het blijft wel handig, hè. Ik krijgt steeds meer overtuigd. Dankjewel, Peter. Geniet ja. toch van de, van de feestdagen, hè, man. Ja, daar bedankt. Komt goed. En dan was er ook nog Koen Beekman, die nu al even uh, een foto deelt. Met Mijn Kerstboom staat ook sinds dit weekend. Die er ook een kunstige uit. B wanneer komt die bij jou? Uh, als de Sint geweest is. Ja, na 6 december. Ja, dat is, ah, dat is bijna eigenlijk. Zeg, bijna, ja. He, ja. Volgende week kan er weer tegen natuurlijk. Ja, mooi hoor. Dominique Raas uit Bredene, die heeft uh, ook een hele mooie foto gedeeld. Uh, met 125 rode kerstballen erin. Prachtig om te zien. Ja, gisteren haar valse Kerboom gezet. En nu hebben ze daar minstens zes weken plezier van. Dat is ook de vraag natuurlijk. Hoe lang zet je die? Drie ah, koningen? Ja, nee, nee, toch tot kort na nieuwjaar. Tot kort na ja, nieuwjaar? Oh, ja, drie koningen? Ja, nee, ervoor weg. nog. <laughs> ah ja, maar dat is 5 januari toch? Ja, ja. ja, dat is toch na een nieuwjaar? 2 januari dan. wel van 14 nieuws. <laughs> Check je data. Ja. Dat. 2024 start het dubbel feestelijk met Willy Sommers. Twee nieuwjaarsconcerten met al zijn grootste hits: zaterdag 6 januari Cursaal Oostende en zaterdag 13 januari Trixot Theater Hasselt. Tickets en info Gracialive.be Samen met het nieuwsblad, het Belang van Limburg en Radio 2.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 Is print van Goesten. begin bij weten waar een huisgemaakte tartar nog echt van thuis is. En waar ze frieten nog uitspreken als. Ah, wat? Stem jouw favoriete frituur tot de beste van Vlaanderen en win een jaar lang gratis. Verse friet nee. Download de Nieuwsblad app en stem Nieuwsblad. Begin bij ons. Ik zal nooit meer zeggen: check je data, want die is dus. 3 januari. 3 koning, 6 januari. Hé, <laughs> hey, kan gebeuren, hè? Elke dag, voor Radio 2. We zijn zo hard altijd. 7 uur weer nieuws krijgen van Charlotte. Goedemorgen. Het UZ Brussel zet een belangrijke stap om diabetes type 1 te behandelen met een onderhuidsplaatje. En experts waarschuwen dat China het Europese stroomnet kan platleggen via onze zonnepanelen. Onderzoekers van het UZ Brussel hebben een nieuwe techniek ontwikkeld om mensen met diabetes type 1 te helpen. Bij die ziekte maakt het lichaam geen insuline aan, wat nodig is om het suikergehalte in het bloed te regelen. Daarom moeten ze elke dag insuline inspuiten. Patiënten kregen nu een klein plaatje onder de huid geplaatst om dat te veranderen, legt professor Bart Keimulen uit. Wij hebben onderhuidcellen, afkomstig van stamcellen, getransplanteerd in kleine envelopjes, kapselen, I'm <laughs> En uiteindelijk zijn daar voldoende insuline producerende cellen die overleefden om een mooie stabilisatie van de bloedgekozen spiegels te bekomen. Door die stabilisatie hebben de mensen een belangrijke verbetering van hun levenskwaliteit. In ons land hebben naar schatting 50.000 mensen type 1 diabetes. Als je een grote internetstoring hebt, dan kan je binnenkort een compensatie vragen van de provider. Dit jaar is het aantal klachten over internetstoringen al verdubbeld tegenover vorig jaar. Minister van Telecom De Sutter zegt dat de tarieven voor internetabonnementen vrij hoog zijn in ons land en dat de operatoren bij pannes die langer dan acht uur duren een compensatie moeten voorstellen aan hun klanten. In verschillende Europese landen is die regeling er al. China zou mogelijk het Europese stroomnet plat kunnen leggen. Dat kan technisch via een cyberaanval op onze zonnepanelen. Dat zeggen experts aan VRT Nieuws. Chinese fabrikanten domineren de markt van de omvormers en dat zijn dan weer de toestellen die ervoor zorgen dat de stroom van de zonnepanelen het elektriciteitsnet op kan. Maar Luc Pauls, je hebt dat mee onderzocht. Hoe zit dat precies? Wel, omvormers dat zijn de apparaten die de stroom van je zonnepanelen omzetten zodat die op het elektriciteitsnet kan. En die zijn tegenwoordig allemaal met het internet verbonden. Zo kan je bijvoorbeeld van op afstand bekijken wat je zonnepanelen opbrengen. Maar dat houdt ook een gevaar in, want je kan die omvormers van op afstand uitzetten. En dan vallen je zonnepanelen stil. En als dat op massale schaal gebeurt, dan kan het elektriciteitsnet net instorten. Nu, Buitenlandse veiligheidsdiensten waarschuwen dat China dat misschien wel eens zou kunnen doen, gewoon omdat drie kwart van de omvormers tegenwoordig vanuit China komen. En China zijn fabrikanten onder druk zou kunnen zetten om zo'n aanval mogelijk te maken, waardoor dus het hele Europese stroomnet zou kunnen instorten. Ja. Bij de Europese verkiezingen van volgend jaar zal Bruno Tobak de lijsttrekker zijn van vooruit. Hij verschuift zo van het Vlaams parlement naar het Europese niveau. Kathleen van Bremt staat op de tweede plaats op de lijst. Israël en Hamas hebben gisteravond opnieuw gevangenen en gijzelaars vrijgelaten. De gevechtspauze tussen Israël en Hamas zou normaal vanmorgen aflopen, maar het werd met twee dagen verlengd, zegt correspondente Nasra Habiballa in Tel Aviv. Nou, wat we weten is dat die afspraken over deze verlenging er eigenlijk hetzelfde uitzien als de afspraken over de deal de afgelopen dagen. En dat betekent dat per verlengde dag uh, Hamas... 10 Israëliërs vrijlaat. En in ruil daarvoor laat Israël dan per dag 30 Palestijnen vrij. En verder is afgesproken dat ook tijdens deze verlegging Israël extra hulpgoederen in Gaza toe zal laten. Voetballer Dries Mertens heeft in Extra Time op VRT Canvas voor het eerst gesproken over zijn afscheid in stilte bij de Rode Duivels. Mertens is 36 en speelt in Turkije bij Galatasaray en is het laatste jaar onder de nieuwe bondscoach Tedesco niet meer opgeroepen voor de nationale ploeg. Mertens begrijpt de keuze. Ik heb een heel mooi gesprek met hem gehad. En ik heb daarvoor heel veel respect voor hem gekregen. En ik vond het heel mooi dat hij naar hier is gekomen. En hij heeft het heel duidelijk uitgelegd. En ik moet ook zeggen dat ik heel blij ben hoe het nu aan het lopen is. En om die jonge gasten gecombineerd met nog een paar ouderen te zien spelen. Ik heb gewoon gezegd, kijk moest het ooit nog kunnen, kom ik. Maar ik snap zeker dat je voor jongere gasten die op dit moment meer klaar zijn en misschien beter zijn zoals, dat je daarvoor kiest. En de top drie voor de trofeeën sportman en sportvrouw van het jaar is bekend. Bij de mannen zijn snoekerspeler Luca Bressel, wielrenner Remco Evenepoel en schaatser Bart Swings, de drie kandidaten. Bij de vrouwen zijn het kunstschaatser Luna Hendricks, wielrenster Lotte Kopecki en basketbalster Emma Meeseman. dit is het nieuws uit jouw buurt. De Antwerpse brandweer heeft vannacht een vrouw gered die met haar auto in de zandvliesluis was beland. De duikers moesten een uur zoeken om de wagen te vinden. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het nu met haar gaat. En een 47-jarige dakwerker is overleden nadat hij van een dak was gevallen van een villa in Niel. Zonnig maar koud, maximaal rond 5 graden. Haal de winterjas dus maar boven. Meer nieuws uit je buurt hoor je binnen een half uur en vind je de hele dag via 14 nieuws. Hoe druk het is, dat hoor je nu van Mona. Goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen eigenlijk vrij rustig. Dus op de A12 goed uitkijken voor een defect voertuig. Van Bern op Zoom naar Antwerpen. In Berendrecht, die staat op de rechterrijstrook. Daar verlies je 10 minuten. Richting Antwerpen 20 minuten bij al vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring naar Gent een kwartier extra tussen Berchem en Antwerpen West. Naar Beveren ook een kwartier bij van de A12 tot in Lillo. Richting Brussel ook een kwartier bij rekenen vanuit alle richtingen. Dus vanaf Peutie tussen Tieltwing. En rotselaar van Boutersum tot Haaserodde en vanaf Jezus Eik. Op de binnenringen rond Brussel verlies je nu 20 minuten van groot -Bij tot Vilvoorde. En op de E34 naar Zelzate 10 minuten van kaprijke tot Assenede en dat komt te doorwerken. Oké, okay, het is bij deze geregeld 6 januari.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 Bazaar. 1986 was het. we zongen allemaal mee met 10 cent. Het is 10 over 7. Hey, hey, hey. Goedemorgen morgen. Je dinsdag begint. Mooie foto's binnengekregen, onder andere van een kerstboom met een berenstal. <laughs> ja, maar dat is echt waar. Ja. Iemand heeft dus een berenstal. Dus de drie koningen zijn dan beren. Eertjes. Ja. Alle zijn beren. Mooi. Bjorn zet zijn kerstboom vanaf 1 november al. Dat is lekker vroeg. Dan een goede vraag van Sarah de Vriend. Ik heb ook een kunstkerstboom die er echt uitziet. Het is toch jammer dat de kerstbomen worden omgezaagd, uitgestoken, dan verbrand. Wat is nu het beste voor het milieu? Want plastic is ook niet goed. Ja, plastic is ook niet goed. Maar misschien op langere termijn, als je die boom lang kan houden en al die jaren laat staan, dan zou het misschien een... Nul operaties zijn. Dat kerst is bijna begonnen. Eerst nog Sinterklaas, hè, lieve vrienden. 28 november vandaag, de dag dat je hoort op Radio 2: dat je binnenkort compensatie kan krijgen als je internet plat ligt. En het zou droger worden vandaag. Er is zon in, behalve blijkbaar aan de kust. Daar zou het een beetje kunnen regenen, ja. Nou, sorry daarvoor. Heerlijk goeiemorgen morgenweek. Morgen, gezellig bezoek van Bart Peters. Want die gaat zijn laatste jaar in, net voor zijn pensioen. Je heeft wel gezegd van dat gaat niet doen natuurlijk. Ah, nee. Maar toch, wat zou hij nog willen doen, zo net voor het allemaal stopt, dat hoor je morgen. En dan, gek verhaal uit het Oost-Vlaamse mespelaar bij Dendermonde is dat... Daar hebben inwoners gezien dat er stickers hangen op graven. Wat is het verhaal, Charlotte, van het nieuws? Ja, die stickers die duiden aan dat het graf binnenkort zal opgeruimd worden. Daar staat einde termijn op. Als je in de app en op tv kunt meekijken, kun je, kun je die stickers zien. Het wil eigenlijk zeggen dat de concessie verloopt. Hè. Dus volgens de wet moeten graven zonder concessie na tien jaar weg. Maar veel inwoners vinden dat eigenlijk misplaatst. Dat daar zo echt paf een lepel op geplakt wordt. Ja. En ja, ze vragen of het niet op een andere manier kon gebeuren: een brief of mail of een telefoon. Maar de burgemeester zegt dat kan niet, omdat heel veel graven... Ja, daar zijn geen contactgegevens meer van nabestaanden. Um, dus dan kunnen ze niemand verwittigen en dan denken ze dat een, een sticker een subtielere manier is om hen te waarschuwen. Voordien was dat met affiches, uh, gele affiches op de begraafplaats, maar nu dus een sticker. Ja, maar dat je die sticker dan echt gewoon op die graven plakt, ja. dat gaat toch wel heel ver. Heel vreemd, maar goed ja, dingen veranderen zeggen ze dan. Er mm -hmm. was nog een mooi brief binnengekomen van Carolien van Steenhuizen. Goedemorgen Peter, graag een liedje, speciaal voor de verjaardag van mijn dochter Charlotte. Al die Charlotte vanmorgen. Dat is toch... Um, een straffe mevrouw die ondanks moeilijke momenten toch doorzet. En ze wou, maar dit is een topzong. Mentissa en Ebam. En eh wel, dat, dat horen we veel te weinig op de radio. Mentissa binnenkort ook in de show, over een, over een paar weken. Fijn. Maar nu gewoon heel luid zetten. Goedemorgen.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 zou toch gewoon op nummer 1 moeten staan in alle hitlijsten met kerst. Wat een Straf. prachtige song. Ebam hey van Mentissa. We zitten met een klein probleem. Daarnet hadden we iemand die wou meespelen met Punto Punto, maar er is intussen iets gebeurd. Uh, even een lijntje leggen met Bavo van de showtelefoon. Bavo, wat is er gebeurd met onze kandidaat? Dat klopt. Iets, iets heel ernstig, want onze Punto Punto kandidaat voor vandaag, die is onwel geworden. Oei. En die ligt momenteel uh, in een ambulance. Oh, dat is niet gezeverd. Ja, die kan niet nee. meespelen. Dat betekent dat je nu een appje stuurt in de app App van Radio 2 met Punto Punto. Punto Punto. Even sturen, daar kan je zo meteen meespelen. ja Mooie reacties die binnenkomen over Mentissa. Ik bam, zegt Rudy. Zo mooi dat ik er altijd stil van word. Onwaarschijnlijke song. Zeg nog iets belangrijks. Als je van West-Vlaanderen bent, dan zit je misschien al goed voor de Punto Punto vraag met een i. Maar met welke i? Men, wat heeft die met West-Vlaanderen te maken? Doe mee. Punto Punto in de app van Radio 2. Nu sturen en over een dikke half minuutje meespelen. Succes! Nee, Columbus, Zo raken wij nooit in Amerika.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 Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Het zou maar haar lucky day kunnen zijn vanmorgen. Gerlinde Vermeiren uit Brecht. Goedemorgen Gerlinde. Goedemorgen Peter. Gerlinde, Gerlinde, ik heb een paar belangrijke vragen voor jou. 1. Is jouw brievenbus al ingeschreven voor Peter Post? Nee. nee. <laughs> dat is jammer. Oké, okay, doe dat dan even in. Het is morgen de laatste prijs. Gerlinde, jaarlijk gratis cinema. Oké, okay, tweede vraag. Oké. Okay. Tweede vraag. Heb je al kaarten ja. voor uh, Back to the 80s, 90s release van volgend jaar? Ook nog niet. Oh, jammer, jammer. Want ja, Jodie Bernal komt en, en allez, Leopold III. Allee, zwet dat. Oké, okay, maar ben je klaar om Punto Punto te spelen? Ja, denk het wel. Dat is een goed begin. Zometeen start de klok van Punto Punto. Je krijgt vragen. Eén letter van het antwoord. Vul aan en bij drie juiste antwoorden. Ben je een morgen ook. Speel snel en pas als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes. We beginnen met de H. Welke H doe je met iemand als je een eerbetoon of een Ode brengt? Een huldiging. Welke I is een Des-Vlaamse stad waar er trompet gespeeld wordt aan de Menepoort? Ieper. Welke J Ieper. is de onbeantwoorde liefde van Romeo? Julia. En welke K is een glibberig zeedier, maar ook de benaming voor een afschuwelijke mens? Een kwal. Oh, dat kwam er heel hard uit. Genlinde, de H <laughs> klopte. De huldige natuurlijk. Iper was inderdaad aan de Menepoort. Daar spelen ze trompet, de last post. De jede onbeantwoorde liefde van Rome was Juliet of Julia. Ponto, punto. Goed zeg. Ja, je wint geen kwal, want die was ook juist natuurlijk, maar wel een morgenmok. Goed gespeeld, Gerlinde. En je weet dus, één, Peter Post inschrijven en twee kaarten kopen voor Back to the 80s, 90s en Nellies. Succes! Ja. Do, do, do, do, do. Speel morgen zelf mee en win jouw morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Yeah. Rock your body. Everybody, yeah. rock your body right Back streets, back, alright. Hey. Oh. oh my God, we're back again Brothers, sisters, everybody say Gonna bring the flame, I'll show you how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 De 80s, 90s of nillies, wat denk je? 90s. Dat weet die vrouw niet. Een pannen is niet het einde van je plannen. VAB Pechverhelping is er 24 op 7. Oh, we krijgen nog iets binnen, daar moeten we even naartoe. Uh, Mona, goedemorgen, kan je mij horen? Nee, even niet. Dan doen we het zelf maar even. Want er is een spookrijder. Een spookrijder op de A19 in de richting van Kortrijk. Dan kan je in de ruime omgeving van Menen een spookrijder tegenkomen. Let dus op op de A19. Als je daar rijdt richting Kortrijk, dan kan je in de buurt van Menen een spookrijder tegenkomen. Goedemorgen, Dag weer, van Jacot. Hallo, goedemorgen. Ja, een beetje genezen intussen? Ja, ja nog altijd niet, 100%. Maar heel de wereld, hè? Ik ben al twee keer naar de dokter geweest ondertussen en die zei zes weken, dat is een normale duurtijd voor, um, voor een hoestje. Ah ja. O, dus ik Super. zit halverwege nu, dus ga ja, ja, kijken. Okay. Uh, Komt goed. Bon, uh, mensen die, uh, die zien dat het heel koud aan het worden is, wordt dat uh, voor de rest van de dag zo? Ja, voor de rest van de dag en zelfs voor de rest van de week zit we echt in dat winterskoude weer. Uh, nu, vandaag hebben we normaal gezien een, een droge dag met ook opklaringen. Misschien aan de kust wel wat stapelwolken daar. En daar zou het boven de zee wel fix kunnen gaan regenen. Oh. En misschien dat een beetje van die regen ook wel echt aan land komt. Mm -hmm. uh, temperaturen die liggen vandaag tussen min 2 graden in de Hoge Venen, uh, een 3 à 4 graden in het centrum en 6 aan de kust. En dan vanavond en vannacht bereiken er buien vanaf de Noordzee ons land. Soms kunnen die winters zijn. In, uh, in laag België zelfs. Dus hier in Vlaanderen kan dat om smeltende sneeuw gaan. Top. In hoog België ja, zal dat sneeuw zijn. Dan zal er misschien ook wel een pakje sneeuw blijven liggen. De temperaturen die liggen ook relatief laag daar in België Min 7 vannacht. 0 uh, graden in het centrum en dan 5 graden aan zee. Min 7. Min 7, ja. <lacht> en dan morgen, ja, morgen wordt uh, een pittige ochtendspits, denk ik, ook met die 0 graden. Dan met die smeltende sneeuw die s'nachts is gevallen. Uh, normaal gezien blijft het dan wel droog, s ochtends met eventueel ook opklaringen. Maar dan bereiken toch opnieuw buien ons land vanaf de Noordzee. En die gaan verder richting Luxemburg trekken. Soms zijn die winters, ook in Vlaanderen. Dan gaat er misschien wat smeltende sneeuw vallen. En de temperaturen die blijven ook relatief laag bij min 1 in de Hoge Venen. Een 3 à 4 in het centrum en een 6 aan de kust. Dan vanaf donderdag komt er wel droger weer aan. Maar donderdagochtend toch nog eventjes voor de lol. Ook een moeilijke ochtendspits waarschijnlijk. Nou, met aanvriezende mistbanken dan. Dus dat wordt, uh, wordt uitkijken. Dan, uh, en dan ja, voor de rest van de week uh, ietsje droger weer. Zonniger weer ook. Maar toch nog altijd fris. Ja, ik heb al een paar keer uh, sneeuw. Gehoord, dus ik vraag me nu al spontaan af: krijgen we een witte kerst? Ja, we beginnen er redelijk vroeg aan met al het ja. nee, Dus wie weet, wie weet, als we het als we doortrekken, kan wel. Kan wel. Jacot, op dinsdag dan, euh, dan leer, je, leer je ons altijd iets bij over de wondere wereld der wetenschap. Dat is over een uurtje ongeveer. Maar het heeft allemaal te maken met een kwaaie mail die jij gekregen hebt. Ja, ja er was iemand zeer teleurgesteld in, in mijn weersvoorspellingen. Ja. Um, om een praktische reden. Oké, okay, alles daarover moet rond kwart voor negen bij ons. Goeiemorgen, morgen. Peter van der Feien. Radio die Kijkend over de grenzen heen, daar zag ik hoe. Voor jaren zon verdwenen. Oh.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 Het draait voor jou. Ik mag niks over zeggen, maar ik was bij het nieuwe programma van uh, Niels de Stadsbader. En was dit leuk. Ja, het leuk? Uh, ja, het was heel straf. Ik denk dat het zeer goed gaat worden. En wanneer komt het op tv? Ja, ik mag ik niks over zeggen, maar ik denk oh. het voorjaar. Het voorjaar. Ja, het voorjaar, ja, dat ja, was mooi. Goedemorgen, het is half acht. Ik heb iets getekend ook, ik zit nu te denken. <lacht> Whatever meteen het nieuws uit je buurt. Het is half acht Goedemorgen. Als je een internetstoring hebt die lang duurt, dan kan je binnenkort een vergoeding vragen aan je provider. Het moet gaan over een storing van meer dan acht uur, waardoor je niet meer kan surfen of op het internet kan bellen met je gsm of je vaste lijn. En onderzoekers van het UZ Brussel hebben ontdekt dat ze mensen met diabetes type 1 kunnen behandelen met een plaatje onder de huid. Dat bevat cellen die na een tijd insuline aanmaken in het lichaam en daardoor zouden die patiënten geen insuline zelf meer moeten inspuiten. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Goedemorgen. In de haven van Antwerpen heeft de brandweer vannacht een vrouw uit de zandvliessluis gered. De zandvlietsluis moet dat zijn. De hulpdiensten kregen rond één uur de melding dat er een wagen in het water was beland. Het duurde een uur voor ze de auto met de vrouw erin vonden. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht, maar hoe het met haar gaat is niet duidelijk. In Niel is gisteren een dakwerker overleden na een val van een dak in de landbouwstraat. Het gaat om een 47-jarige man uit het Oost-Vlaamse Zulte. Een arbeider van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 ontdoken worden. Het magazijn is verzegeld, de goederen en twee vrachtwagens die op de illegale diesel reden, werden in beslag genomen. Het gaat om de zogenoemde rode diesel. Florence Angèle ici van de FOD Financiën. Rode diesel is enkel voor bijvoorbeeld generatoren, voor verwarming. Die is niet bedoeld om te rijden. Dus uh, het is een accent tarief die uh, lager is. Daarom mogen de mensen daarmee niet rijden is ja, een, een manier om accijns te ontdoken. Aan rode diesel is een rode kleurstof toegevoegd om het verschil te maken met gewone diesel. Wie betrokken was bij die illegale handel zal later de rekening in de bus krijgen. In het laatste jaar van deze legislatuur verlaagt Antwerpen de belastingen voor zijn inwoners van 8 naar 7%. Die belastingverlaging is gisteravond door de meerderheid in de gemeenteraad goedgekeurd. Voor een gemiddelde alleenstaande zou dat volgend jaar zowat 85 euro moeten opleveren. Voor een alleenstaande met een kind gemiddeld 135 euro per jaar. En voor een gezin met kinderen kan het zelfs oplopen tot 375 euro. Een gepensioneerde mag dan rekenen op 75 euro. De oppositiepartijen stemden tegen op een VLD dat recentelijk naar de oppositie verhuisde, onthield zich. Vlaams Belang en PvdA vonden de belastingverlaging een duidelijke verkiezingsstunt. En vannacht zijn in Antwerpen de strooidiensten uitgereden. Er is preventief gestrooid op bruggen, veelgebruikte fietspaden en aanspoeddiensten. Door het regenweer kan het zout wel snel wegspoelen. Indien nodig strooien medewerkers ook manueel bij op gladde plekken. Met temperaturen rond het vriespunt is het vanochtend dus oppassen voor gladde wegen. Het wordt wel zonnig, maar koud. 3 graden, had die warme jas maar boven. Vanavond en vannacht winterse buien en 1 graad. Meer nieuws vind je in de app van VRT Nieuws. Sorry. Sorry ja. Ik moet er even heel hard lachen, want wat ben je aan het bekijken, Charlotte? Oh, stom eigenlijk, ik ben met onszelf aan het lachen. De, de dansje op twee dotten van Morten. Als je, als je niet weet waarover het gaat, ja. dan moet je maar even de Instagram van... Goedemorgen Morgen volgen. Je wordt er gelukkig van. Hier dan waarschijnlijk niet van. Mona, van jou uiteraard wel, maar die problemen allemaal vertel eens. Ja, het zijn er wel wat toch vandaag. Ja. Uh, grote hinder op de E313 nu. Van Antwerpen naar Lummen in Herentals West. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeval en schuif je nu al meer dan een half uur aan vanaf Massenhoven. Ook in de omgekeerde richting een half uur bij, dus naar Antwerpen vanaf Massenhoven. 10 minuten vanaf Boom op de A12 en nog eens 10 minuten op de E17 vanaf Kruijbeke. Op de de Antwerpse ring naar Gent verlies je 20 minuten tussen Berghem en Antwerpen-West naar Beveren 10 minuten bij, van de A12 tot in Lillo. Er staat ook een file op de A12 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom in Ekeren En dan richting Brussel de gebruikelijke file's tot 20 minuten vanaf Semst, een half uur tussen Tieltwingen en Holsbeek. 20 minuten op de E40 met golven vanaf Boutersum en je verliest een kwartier vanaf Overijse en op de E429 vanaf Halle. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten bij, tussen Iteren en Halle, Verder op een half uur langzame rijden van Grootbijgaarden tot Vilvoorde. Op de buitenring 20 minuten extra van Waterloo tot Groenendaal. Op de E40, vandaag hinder van Brussel naar Gent. 20 minuten verlies je tussen Aanst en Erpenmeren. En op de E34 richting Zelzaten, 10 minuten bij ook. Van Kaprijken tot Assenede en dat komt doorwerken. Pannen met je auto of fiets? De Touring zijn er voor jou 24 uur op 24. Radio 2. Jouw goeiemorgen telt voor 2. Goedemorgen morgen. Elke dag.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 So bad Cause living with me must have damn near killed you And this is how You remind me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 De vraagt Nickelback en How You Remind Me op GoeiemorgenMorgen op Radio 2. Een echte kerstboom of een kunstkerstboom? En als je een echte hebt, let even goed op nu... Er is een oplossing waarmee je die volgend jaar misschien gewoon toch weer kan binnenzetten. En die oplossing die ligt in Oppuurs in de provincie Antwerpen. Ik zie nu onze kerstelf van Radio 2. Dat is Margot van de regio. Die staat tussen de bomen in een kerstbomenpension. Wat is dat precies? Kijk even mee, luister even mee. Margot, vertel eens. Ja, ik sta hier tussen een dertigtal prachtige, echte kerstbomen op de bloemenplukweide Paard en Bloem in opuurs. Maar sinds kort is hier dus ook een uh, kerstbomenpension. Ze zijn daar vorig jaar mee begonnen. Pieter de Wit, wat doen jullie hier exact? Wel, in de zomer staat het hier vol met bloemen. Maar nu, nu dat we helemaal aan het einde van het bloemenseizoen zitten, zie je hier eigenlijk alleen nog maar de kerstbomen staan. We hebben vorig jaar onze tuin, onze bloemenplukweide, opengezet om uh, voor mensen die zelf geen tuin hebben, om een kerstboom bij ons te komen planten en die dan volgend jaar of nu eigenlijk dit weekend uh, terug te komen halen. Er zijn een dertigtal uh, bomen binnengebracht, maar niet elke boom heeft het wel overleefd. Nee, we zijn wel heel blij, want twee derde ongeveer heeft het overleefd. Maar niet elke boom wordt even goed verzorgd en uh, het vraagt wel wat aandacht natuurlijk. Maar met twee derde, dat is eigenlijk een heel mooi succesverhaal. Ja, en niet goed verzorgd, dat ligt dan aan de mensen thuis, want jullie doen hier echt het hele jaar lang jullie best om die bomen uh, verder te doen groeien, die te onderhouden. Zijn er tips die je hebt om, om een kerstboom thuis een echte goed te onderhouden en hoe dat we jullie dan zo'n beetje kunnen helpen? Ja, ik denk dat ik wel drie tips kan geven. Zet hem niet te dicht bij een verwarming. Zet hem ook niet op, een, um, op, op vloerverwarming. Zet hem dan best uh, iets tussen. Um, en de derde tip, dat is van geef hem regelmatig water en dan op die manier ga je het beste resultaat kunnen hebben. Dat is heel concreet, daar hou ik van. Hoeveel keer kan je zo'n echte kerstboom eigenlijk hergebruiken? Heb je daar een idee van? We hebben nog geen ervaring, het is het eerste jaar. Maar ik heb me laten vertellen dat je dat tot zeven keer kan doen. Want de boom die groeit telkens een stukje en anders dan wordt hij te groot. Oké. Okay. Zeg, en dit weekend komen de, mensen, de eerste mensen dan hun kerstboom halen. Gaan die hem nog herkennen, denk je? Een aantal zeker wel. We hebben hier mensen gehad die dat regelmatig zo zijn kijken Kwamen nemen naar hun eigen kerstboom zelfs. Echt, om te zien hoe dat gaat? Ja, ja ik kwam echt op bezoek bij de boom. <laughs> Ja, eigenlijk... En zijn er zo mensen die een kerstboom de naam geven of gaat het niet zo ver? Ik denk niet dat het zo ver gaat. Ja. Dat is jammer, ik zou een kerstboom wel een naam geven, denk ik. Maar goed, ze staan er hier mooi bij. Het is nog heel donker natuurlijk hier. Maar ik zie met mijn, uh, met mijn nachtvisie wel heel wat mooie, een dertigtal kerstbomen staan. En vanaf dit, dit weekend of zelfs nu al staan de inschrijvingen open voor volgend jaar. Dus je kan je boom al naar hier brengen. Wie weet wordt dat zo'n hele dolle boel, zoals bij kattenpensionen, dat je jaren op voorhand of maanden op voorhand een plekje moet reserveren. Hoop je daarop? Leuk zijn, ja. ja dat is allemaal goed voor de duurzaamheid, hè, Peter en Charlotte. Maar ja, maar vooral ook, dat, ah. ik, ik heb weer iets bijgeleerd dat je dat niet op vloerverwarming mag zetten. Mm -hmm, dus daar top. zit die fout al jaren. Oké, okay, weer iets bijgeleerd zie je. Zometeen kun je de beelden zien bij ons op het Goedemorgen Volg ons op Instagram. Straks ook even over het internet. Je kan compensatie krijgen blijkbaar als je internet het laat afweten. Maar hoe, wat en waarom? Hij is het niet gewoon veel te duur? We hebben een minister bij ons. Een groene minister, maar dat mag met de kerstbomen, altijd goed. Het physical van Olivia Newton-John. Nog een tipje van de Wimsels in verband met de kerstbomen. Uh, tip, plant je boom met pot en al, dan beschadig je de wortels niet en wordt de boom niet te groot. Ja, dan zitten die, die, die wortels daar weer vast. Ja. Dat... Goedemorgen. Goed bon. Uh, daar moeten we het misschien even niet meer over hebben, want het is nog lang. Hè. Lang is het nog. We zijn nu de... 28ste. 28 november, ja. Vooral heel goed, een beetje kerst ook, want morgen jouw laatste kans om de prijs van Peter Post te winnen. Een jaar lang gratis naar de cinema. Krijg je snel even die brievenbus in. Je gaat dat goed vinden. En daarom vanmorgen met onze groene minister van telecom en Overheidsbedrijven. lijkt ik ook wel een beetje van B-post natuurlijk. Petra de Sutter. Goeiemorgen Petra. Goeiemorgen. Ja, wij mogen natuurlijk gewoon Petra Post zeggen dan. zo. Ja, dat ja. vind ik beter eigenlijk wel. Ja, een jaar gratis naar de cinema. Wat zou jij graag eens een jaar winnen Petra? Um... Goh, ja, een jaar graag naar de cinema, maar vooral de tijd om dat dan te doen. Een jaar lang tijd, dat zou toch morgen... Dat zou mooi zijn. Ja, we moeten het treffen over hebben, want vanmorgen zat je ook in het nieuws in verband met de internetcompensatie, Charlotte. Ja, dat je binnenkort een compensatie kan vragen aan je provider, uh, dat heeft de federale regering toch goedgekeurd, dat wetsontwerp. Uh, als er een storing is dan meer dan acht uur, waardoor je niet meer kan surfen op het internet of bellen, dat er dan toch een compensatie voorzien wordt voor mensen, gebruikers. Ja, inderdaad, het gebeurt wel eens dat het internet uitvalt en als dat dan effectief voor een langere periode periode is, dan vinden we inderdaad dat mensen daarvoor moeten voor gecompenseerd worden. Die compensatie bedraagt 1 euro per dag, lijkt niet zoveel natuurlijk, maar hmm. oh, reken maar wat je per maand betaalt aan je internetfactuur. En als die, die uitval echt wel een paar dagen is, dan kan dat bedrag wel gaan oplopen. Dus uh, providers zijn verplicht om dat nu te doen ja. en aan te bieden aan hun klanten. Ik hoor dat ook, dat, dat jij gezegd had van, ja, die prijzen zijn eigenlijk wel hoog. Kunnen we daar iets aan doen, Petra? Ja, wel, we, we zitten natuurlijk in een vrije markt, zoals dat noemt. Dat betekent dat de concurrentie moet spelen en we hebben, zoals je weet, binnenkort een vierde provider op de markt hè. De, naast de drie grote uh, sinds de 5G-veiling is dat zo en uh -huh. we hopen dat daardoor wat meer concurrentie komt en dat de prijzen inderdaad naar beneden kunnen gaan Ja, want het verschil met het buitenland is gigantisch natuurlijk. Wat gebeurt er als een minister zonder internet zit? Hoe, wat gebeurt dan in jouw hoofd? Ja, paniek <lacht> <lacht> Dat kan niet <lacht> Ik heb dat nodig van begin tot einde van de dag natuurlijk, zoals veel mensen denk ik. Oh ja, is het zo erg? Ben je wat is je schermtijd, weet je dat? Uh, oei, nee, dat zou ik eens moeten bekijken op mijn telefoon, maar ik denk uh, heel veel. Schandalig veel eigenlijk. Ja. Maar goed nieuws wel uh, op het internet, want gisteren heb je gewonnen in de slimste wereld op Play 4. Ja, ja. echt waar, zie haar Shine. Die glunderende glimlach, je was blij, hè? Ja, ik heb mij ongelooflijk goed geamuseerd. Het is een fantastisch leuk programma ook om maar mee te doen, niet alleen maar ja. te kijken. Uh, het combineert kennis en humor, dus dat is een ja. fantastische combinatie. Hoeveel keer heeft Erik van Looij het moeten vragen aan jou? Wel, ja, we hebben toch een paar gesprekken gehad uh, en en, en mijn grootste bekommernis was tijd in de agenda vinden om, ja. om het inderdaad, ja, die opnames, dat vraagt heel veel tijd uh, en dus, uh, ja, dat hebben we moeten vrijmaken en dat is gelukt Ik weet dat, dit is meestal met, met gaan eten en zo, was dat bij jou ook zo? Oh eten, uh, mm, nee, <lacht> nee. nee. Oei, Het waren andere voorwaarden Gewoon vriendelijke vraag dat is ook ja. ja, maar jij hebt toch geen tijd om je voor te bereiden ook, Petra Hoe doe je dat dan? Ja, uh, goh, in de zomervakantie heb ik met uh, de speldoos een beetje geoefend, met, uh, met Claire, mijn vrouw. Um, uh, het was een beetje lastig dat zij meer woonde dan ik, mag, maar, <lacht> uh, dat hebben we dan maar uh, ik heb ervan geleerd. Maar ook ja. om de strategie van het spel te leren kennen, dat was best fijn. Maar je komt nog iets te weten over jezelf ook, want gisteren heb je een tip gegeven uit je verleden als uh, gynecologe... Uh, Luister en kijk even mee in de app van Radio 2 op VRT1 nu. Ik herinner mij ooit eens een keizersnede die ik moest doen bij iemand en die had een tattoo net waar ik moest snijden en daar stond een duiveltje op. En ik had net zijn hoofdje afgesneden. Nee, dat is echt gebeurd. Achteraf, ja, omdat dat bij de genezing van dat litteken, dat kopje, dat stond niet meer op dat duiveltje. En die heeft mij dat lang Allee, ja, kwalijk genomen. Ja, dus... Uh, maar de feiten zijn verjaard, neem ik aan. Ja, ik hoop het, maar het is effectief echt gebeurt. En uh, dus, ja, tattoos op de plek waar je een keizersnede moet maken, dat heeft me daarna ook altijd wel wat... Uh... Niet doen. Ja. Gewoon niet doen. Ja, als minister ben je natuurlijk slaaf van je agenda. We zijn zelf tijd. Weet je bijvoorbeeld wat er vandaag allemaal... Uh... Gaat gebeuren? Um, ik heb een idee, uh, omdat ik naar de commissie moet. Uh, uh -huh. In het parlement straks, na dit uh, programma, uh, om mijn beleidsnota voor te stellen, zoals dat noemt, als een debat met de parlementsleden over wat je gaat doen in het komende jaar en wat je eigenlijk gedaan hebt. Dat is best interessant. Het ja. is het hart van de democratie die daar speelt. En daarna uh, moet ik naar Parijs vandaag. Je moet naar Parijs. Ja. Oh, wat een vreselijk ik leven mag. heb je toch, Petra. <laughs> ja, ik mag naar Parijs. Is Parijs nu. Um, daar is een internationaal meeting van um, ja, het noemt eigenlijk women leaders, dat betekent vrouwelijke leiders, dat zijn vrouwelijke bedrijfsleiders, vrouwen, mensen uit de politiek enzovoort en die hebben een groot congres in Parijs waar ik een keynote uh, okay. gesprek mag voeren mooi druk ja, maar hoe hou je het dan gezond? Um, ja door, door toch wel een klein beetje uh, rekening te houden met, uh, met uh, hoe je leeft natuurlijk, hè. ik probeer wel een beetje te letten op mijn voeding, ik probeer wel te bewegen dat is allemaal niet zoveel als ik zou, zou willen. Mm -hmm. Maar ik bijvoorbeeld, ik doe elke dag uh, de trap als ik naar mijn kabinet ga. Ik zit in de financietoren op de tiende verdieping. Echt? En wel, ik ben nu, ik, ik bouw op, ik zit nu al... Aan de zesde verdieping. En dan zit je daar op die zesde verdieping. En dan? En dan pak ik de lift. <lacht> Goed. Prachtig, maar mijn bedoeling is echt in de komende maanden ja. echt de tien verdiepingen met de trap te doen. Elke dag, soms twee keer per dag. En dat is dan toch iets van oefening. Nee, maar tien verdiepingen, man, dat is echt wel de moeite. Ik ben dood na vier verdiepingen hier al. Sorry. Maar ja, ik ben al dood als ik de deur opdoe hier. <lacht> Het zijn ook heel oude deuren bij ons, vandaar waarschijnlijk. Goed, fijn dat je er bent. Ik wil nu wel even je schermtijd weten. Heb je je telefoon in de buurt, Peter? Nee, ik heb hem niet. Ga hem even zoeken. Zometeen wil ik wel even weten wat okay. de schermtijd is van ons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 Woorden die ik toen niet zeggen kon Hoop oh, ik jou het niet straks Dat had ik, dat had jij Dat de wij moeten zijn Hoe je lacht, hoe je kijkt Deed je dat vroeger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 Maxime en Emma Heesters komt nog een mooie reactie binnen van Corrie. Corrie van den Borren uit Gaveren. Petra de Sutter bij ons, groene minister van onder andere telecommunicatie. Die vindt Petra de Sutter zeer aangename en grappige minister. Het is nu lang geleden dat er nog iemand grappig gezegd heeft tegen minister. Ja. Dat is toch goed, hè? Ja. Ik beschouw het als ik oplume. <lacht> dat is dat. We hadden toch even gekeken, want er is internetcompensatie op ons voor mensen die, die uitvallen. Maar dus, jouw schermtijd, Petra, hoeveel was die? Wel, ik heb gekeken, gemiddeld vier uur en een half. Doe nou, Blijkt nog minder te zijn dan ik dacht dat het was, maar ik... nu is dat veel. De, ja, de gemiddelde Vlaming spendeert ongeveer drie uur en acht minuten, volgens de digimeter van vorig jaar. was dat. Oh, de... Wat eigenlijk? Ja, ja, maar sinds corona blijkbaar zijn we toch nog meer afhankelijk geworden van onze telefoon en zitten we echt wel langer op bepaalde apps. Vooral sociale media. Maar ja, welke apps gebruik je dan vooral? Ah, uh, WhatsApp en Signal, want uh, ik moet heel veel communiceren met mensen en dus is eigenlijk de grootste, uh, het grootste gebruik van mijn smartphone is communicatie zijn brave en ja. mails, uh, heel veel mails natuurlijk beantwoorden. Ja. En ik moet voortdurend altijd bereikbaar zijn, dus daarom dat ik oh, heel oké. vaak op dat ding zit. Ja. Helman, heb je soms geen zin om dat, om dat weg ja, te gooien? Ja, ja. ja dat wel. Ja. Uh, ik, als ik echt. echt Deconnecteren echt niet bereikbaar moet zijn op vakantie, dan laat ik dit achter, uh, achterwegen. Want, uh, ja. Het is lang geleden dat we nog eens een minister in de studio gehad hebben en je hebt een gedacht, dat mag je zo meteen even delen. Na acht uur, zeer benieuwd. Moeten we ons wel zorgen maken, Petra? Nee, absoluut niet. Nee, dat is jammer. Leon Rimes is dit. Goedemorgen. We'll just wait until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 Onze weervrouw Jacques Colt heeft een zeer kwade mail gekregen. Daar moeten we het ook nog eens over hebben. Sterk verhaal waar jij mee te maken hebt. Gebeurt nog voor 9 uur. Goedemorgen. Elke dag, telk voor 2, BMT Radio 2. Het is 8 uur, VRT Nieuws krijgen van Charlotte Kroon. Goedemorgen. Als je een grote internetstoring hebt... ...dan kan je daar binnenkort een compensatie voor krijgen. En het UZ Brussel zet een belangrijke stap... ...om diabetes type 1 te behandelen met een onderhuidsplaatje. plaatje. Als je te maken krijgt met een grote internetstoring, dan kan je daar een compensatie voor krijgen binnenkort. De federale regering heeft een wetsontwerp daarover goedgekeurd en dat vertelde ook minister van Telecommunicatie Petra de Sutter hier daarnet in Goedemorgen Morgen. Het gebeurt wel eens dat het internet uitvalt en als dat dan effectief voor een langere periode is, dan vinden we inderdaad dat mensen daarvoor moeten voor gecompenseerd worden. Die compensatie bedraagt 1 euro per dag, lijkt niet zoveel natuurlijk, maar hmm. oh, reken maar wat je per maand betaalt aan je internetfactuur. En als die die echt wel een paar dagen is, dan kan dat bedrag wel gaan oplopen. Dus uh, providers zijn verplicht om dat nu te doen. Het moet een storing zijn van meer dan acht uur, waardoor je niet meer kan surfen op het internet of bellen met je GSM of vaste lijn. De Bond Beter Leefmilieu heeft bij acht politici PFAS in het bloed gevonden. De milieuorganisatie had bij de acht een dokter laten langskomen die hun bloed analyseerde. De aanleiding is de zware PFAS-vervuiling rond de 3M-fabriek in in Zwijndrecht. Bij alle politici zijn verhoogde waarden vastgesteld van de gevaarlijke stof, maar bij niemand is de norm overschreden. De politici wonen verspreid over heel Vlaanderen, wat wellicht betekent dat veel mensen verhoogde PFAS-waarden in het bloed hebben. De bond Beter Leefmilieu wil een absoluut verbod, zegt Tycho van Hawaert. Dat is eigenlijk absurd hè, dat we 15 jaar na het verbannen van PFAS nog altijd die stof terugvinden. Dat betekent ja, dat die PFASsen in het algemeen heel veel en heel snel opstapelen in het lichaam. De enige manier om echt die, ja, die aanwezigheid van PFAS te reduceren, is om het te verbieden. Hè. En zelfs dan duurt het nog een hele poos tegen dat we eigenlijk kunnen zeggen dat onze waarden terug naar beneden gaan. Dus die kraan moet echt wel dicht. En uh, ja, dat is het belangrijkste, denk ik, dat we ook hebben meegegeven aan de politici. Onderzoekers van het UZ Brussel hebben een nieuwe techniek ontwikkeld om mensen met diabetes type 1 te helpen. Bij die ziekte maakt het lichaam geen insuline aan wat nodig is om het suikergehalte in het bloed te regelen. Daarom moeten ze elke dag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 en uiteindelijk zijn daar voldoende insuline producerende cellen die overleefden om een mooie stabilisatie van de bloedgekozen spiegers te bekomen. Door die stabilisatie hebben de mensen een belangrijke verbetering van hun levenskwaliteit. In ons land hebben naar schatting 50.000 mensen type 1 diabetes. Israël en het Palestijns radicale Hamas hebben gisteravond opnieuw gevangenen en gijzelaars vrijgelaten. De gevechtspauze tussen de twee partijen zou normaal vanmorgen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 Emma Meeseman. Het zijn de Belgische sportjournalisten die stemmen voor deze jaarlijkse trofeeën. En dit is het nieuws uit jouw buurt. De Antwerpse brandweer heeft vannacht een vrouw gered die met haar auto in de zandvlietsluis was beland. De vrouw werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En de buitenkant van het Tivoli-kasteel in Mechelen wordt grondig gerestaureerd. Het is een populaire trouwlocatie. De stad Mechelen investeert zo'n 1,4 miljoen euro in de restauratie. Vandaag zonnig maar koud, maximaal rond 3 graden, haal de winterjas dus maar boven. Meer nieuws uit je buurt hoor je binnen een half uur en lees je in de app van VRT Nieuws. Kijk rust even mee als het kan in de app naar de verkeerskaarten en nog weer heel veel rood, Mona. Ja, vooral op de E313 vandaag. Hè. Van Antwerpen naar Lumme grote hinder in Herndas-West. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeval en je schuift meer dan één uur aan vanaf Frans Al. Ook in de omgekeerde richting, een half uur bij richting Antwerpen dus, een half uur vanaf Massenhoven is dat. Verder nog een kwartier naar Antwerpen vanaf Boom en Kruijbeke. Dan verlies je twintig minuten op de Antwerpsring naar Gent tussen Berchem en Antwerpen-West naar Beveren, een kwartier bij, van de A12 tot in Lillo, richting Brussel de gebruikelijke files, met maximaal een half uur vanaf, San, vanaf Semst, liever en nog een half uur op de E40 file golven, vanaf Boutersem. op de binnenring rond Brussel 20 minuten bij, tussen Iteren en Beersel, verder op een half uur langzamer rijden, van Grootbijgaarden tot Vilvoorde op de buitenring 30 minuten aanschuiven van Waterloo tot Groenendaal en 10 minuten van Zelik tot Anderlecht dan sta je 10 minuten in de file op de E403 richting Brugge tussen Torhout en de aansluiting met de E403. 40. En ook vanochtend op de E34 richting Zelsaten schuif je 10 minuten aan. Van Kaprijke tot Assenede en dat komt doorwerken. Altijd een belevingstoonzaal in je buurt. Bon, zullen we de zon even laten schijnen zien met Bob St. Klaar en World Hold On. Goedemorgen, het is 6 over 8. Goedemorgen morgen, Peter van der Veijden. Y'all En gisteren heb je hier gehoord dat Jody Bernal, een van de friends van Belle Perez, zal zijn op het feestje Back to the 80s, 90s en 80 s Volgend jaar Sportpaleis van Antwerpen, zaterdag 30 maart. Haal die kaart en radio 2.be, want er komen nog goede namen aan. 2006, Petra de Sutter bij ons, minister van Telecommunicatie en onder andere. Uh, waar zat jij in 2006? Oeh, In uh, het uit Gent? Hè. Of, nog niet in de politiek. Dus. Ja, dus tattoos ze aan het uh, ja, kapotmaken <laughs> ja. Met keizers. Ben je zelf een danser? Nee. Nee? nee. nee, nee, nee. Ik heb al gedanst als ik jonger was, maar uh, al heel lang niet meer. Nee, ja. Komt niet, ja, kom niet meedansen volgend jaar, dat is spijtig. Uh, kijk, Ik wil wel eens in mijn agenda kijken. <laughs> Dat is mogelijk. Yeah. Het is dinsdag, het is 28 november. Het zou droger worden vandaag en er zit zelfs zon in. Geniet er toch maar van, behalve aan de zee blijkbaar. Ja, daar zou er een kleine bui kunnen vallen. Heeft Jacot mm. ons ook bevestigd. Heerlijk goeiemorgenmorgenweek. Morgen gezellig bezoek van Bart Peters. Die had zijn laatste jaar in net voor zijn pensioen. Die gaat niet stoppen natuurlijk, maar we willen wel weten wat hij allemaal gaat doen. Maar bij ons Petra de Sutter, minister van overheidsbedrijven en ook Bpost, Dus ook nog geen pensioen waarschijnlijk. Nee, nog even niet. Nee, nee. Is dat de bedoeling om ooit met pensioen te gaan? Of uh, ben je ook zo iemand die tot zijn honderdste doorgaat? Uh, ja, dat, dat durf ik nu nog niet zeggen. Ik ben dit jaar zestig geworden. Dus dan of denk ik nog hebt... even na over, uh, dankjewel, over, over uh, je leven. Uh, achter je licht, maar ook aan de toekomst. Was maar... dat lastig? Uh, die vijf en een zes zien veranderen, dat was even uh, vijf minuten lastig. Ja. ja? Ja, vijf minuten. Ja, en dan is het uh, ja, en, uh, ja, Elke dag is, is er weer een, een nieuwe. En uh, ik leef van dag tot dag. En ik ben gezond. Ik heb het geluk gezond te zijn. En dat is het belangrijkste. Hou oh, zo. En dan kun je doorgaan. Uh, belangrijk, hier mag je ook even. Uh, als minister is het nooit gemakkelijk. Maar hier mag je nog eens onpopulairder zijn dan, uh, dan andere ministers soms zijn. Met een heel helder gedacht. Mijn gedacht, mijn gedacht. Ja minister Petra de Sutter, wat is jouw gedachte vanmorgen? Um, ik mag het je toch? Ja, mag ja, zeker wel. Ja ja blote voeten op kantoor moet kunnen. <lacht> voilà. Blote voeten op kantoor moet kunnen. Ja. En ook op de werkplek natuurlijk. Ja. op de werkplek. Ja. Hoe is dat Wel, bij jou? Ja, hangt er een beetje vanaf. Uh, ik kan me voorstellen, als je met klanten omgaat of ergens op verplaatsing moet gaan, dat dat moeilijk is. Maar uh, back, uh, back office, zoals dat noemt, uh, ja, ik vind dat dat moet kunnen. Ik doe dat zelf. Misschien is het ook omdat ik de minister ben, <lacht> dat mag op mijn kabinet. <lacht> um, maar uh, ja, uh, hangt er een beetje vanaf. Of op kousen, voeten. Um, we hebben vast tapijt, dus dat helpt ook natuurlijk. Maar ik, ik vind het gewoon veel gezelliger van je schoenen uit te doen en zo te werken. En ik loop soms zo rond op het kabinet en dan kijken mensen wel wat vreemd. Maar dan zie ik dat er toch anderen zijn die dat dan ook durven doen. Ik dacht, we, we gaan toch minstens voor een politieke primeur. Maar ik had nooit gedacht dat dit het zou worden. Dat de minister van uh, telecommunicatie blote voeten rondloopt <laughs> op kantoor. Ja, kijk. Uh, misschien moeten we daar een wettelijk kader voor beheren, <laughs> dat, dat, wil... dat zou mooi zijn. Maar zijn, zijn er andere... Uh, ja, kledingvoorschriften, zeg maar, op het kabinet? Nee, absoluut niet. Uh, mensen... Ja, ja, je moet een beetje deftig blijven. Mm -hmm, tuurlijk wel. Maar, uh, of je, ja, je schoenen mag je gerust uit, hoe wat mij betreft uh, op het kabinet. En wat met, met uh, geurtjes ja. uh, in de schoenen ja. en aan de voeten. Ik kan me voorstellen dat daar misschien in de zomer of zo een probleem kan. Nee, creëren, nee, nee of, uh, dat valt wel mee. We, ja, okay. we hebben ruimte genoeg uh, <laughs> ja. en, en iedereen was zijn voeten af en toe, dus dat is geen probleem. Dat is groen, hè. Dat is groen, die dat is kunnen dat, hè. Of nog mijn blote voeten rond. Maar kijk, een heel helder gedacht, dus blote voeten op de werkplek of op kantoor moet kunnen. Oké, okay, deel jouw blote voetenverhaal gerust even in de app van Radio 2. Geen foto's, hè, mannen. Oh, er zijn mensen die altijd een foto willen delen van hun voeten. Het, dat hoeft niet. Het is een bepaald soort fetichisme, misschien, ja. Maar dat, ja, dat soort dingen... dat is een ander verhaal. Ding, ja, ik krijg dat nu nooit. Maar er, ik weet heel veel vrouwelijke medewerkers ja. die, die ik op de radio gehad heb, die krijgen vrij snel uh, de vraag, mag ik een foto van je voeten krijgen? Het is een heel bijzondere fetish. Ja. Daar heeft u toch geen last van? Uh, nee, ik heb dat Petra. Nee, nee okay. ja, zo, zo, Het zo nog een keer primeur zijn. Daar. Goedemorgen, deel gerust even je mening daarover. Het gedacht is, blote voeten moeten kunnen op de werkplek. Goedemorgen, Aaron Blomhaert. dagen geleden het duurde maar heel even. Ik weet niet of je het zo bedoelt. Je geeft me het idee dat ik nog lang niet weet wat ik in jou nu lezen moet. Zie hoe Geleden. Ik voel een connectie. Vind je cute en sexy? En, nee. en Ja, je blijft veranderd. Je haren en je handen. Ik hoef niemand aan. heel fijn wil zien, dan moet je even kijken naar uh, radio2.be. Dus Aaron Blommaert heeft op de Eergalerij vorige week een duet gedaan met Francisco Schuster voor Margriet Hermans. Maar goed, hè. Hoe twee jonge duivels aan het plegen zijn met Margriet, heel bijzonder om te zien. Maar vooral bij ons, Petra de Sutterminister voor Groen van uh, onder andere B Post, en met een heel helder gedacht. Misschien nog even, uh, even laten weten. Ja, uh, blote voeten op kantoor moet kunnen blote voeten op kantoor moet kunnen, komen wel wat bijzondere reacties binnen Charlotte. Martien uit Lier bijvoorbeeld zegt, dat zalig verluchtend moet kunnen. Lisbeth uit Aalst volledig mee akkoord, zalig gewoon. Lisbeth uit Oudenburg zegt, in Scandinavische landen eh, wordt uit respect eh, altijd de dus, schoenen worden uitgedaan, zowel privé als op kantoor. Daar is het de normaalste zaak. Die wisselen dan naar pantoffels en zo. Ja, ja, ja, dus die gaan dan die hebben dan, dan kan jij je kroks doen op het werk, Peter. Oh, Neem je ja. die mee? Of, eh, dat komt allemaal in orde. Ja, Paul van Haken uit Staden, die heeft een probleem, ik zie mij niet vlees gaan lossen terwijl ik dan op blote voeten aan. <laughs> dus die moet wel veiligheidsschoenen nee. dragen, denk ik. De, als je bij slagers ja. langs gaat met vlees. Ja, maar de, Wim Koens is uh, die echt het cliché uit uh, Merelbeke. Ja, de groenen dragen toch geen schoenen, enkel sandalen of oh. rubberen laarzen. Dat is niet waar, Petra? Nee, dat is helemaal niet waar. <laughs> Durven nee. af en toe ook wel andere dingen dragen, natuurlijk wel. Bon, goedemorgen. Jouw reactie blijft welkom. Zometeen eens even bellen met Diana.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 Radio 2. Jouw goeiemorgen telt voor 2. Goeiemorgen, morgen. Elke dag telt voor 2. Satisfied till you're by my side Don't wait any longer Come back Why don't you come back Please hurry Why don't you come back Please hurry Come back and stay For good this time Did you come back, come back and stay trying to hide, what I felt inside, till you passed me by, you said you'd return, you said well, you'd be mine, till the end of time, but don't wait any longer, why don't, don't you, you come, come back, please hurry, why don't you come back, please hurry, come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 Tag en stay van Paul Jong. Het is 23, bijna 24 over 8. Goedemorgen, morgen. Bij ons minister van uh, telecommunicatie en Bepost. Daar gaan we het straks naar half negen even over hebben. Ja, als je dacht dat we niet meer over politiek gingen hebben, Petra de Sutter, dan uh, ja. heb je het mis. Ben je even toch over blote voeten? <laughs> Want jouw gedachte was, Petra? Ja, uh, met blote voeten op kantoor, dat moet kunnen. Absoluut. Uh, per mensen die uh, ook nog reageren, onder andere Dian Mijnen uit Mol. Dian, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt ooit aan de receptie gezeten bij, uh, bij Mora. Hoe ging dat? Ja. Hoe ging dat? Ja, in de zomer als het heel warm was, ik, ik denk dat ik kopvliegers kreeg, ik weet het niet, maar dan kon ik dat niet houden achter dat glas. En de enige oplossing om af te koelen was een emmer ijskoud water onder mijn bureau, schoenen uit en blote voeten erin. Kijk, wat vonden de... de... deed ik mijn werk. En wat vonden de, de baas daarvan? Bah, die hebben er nooit veel over gezegd. Die hebben er eigenlijk niks over gezegd. hebben er niks over gezegd. Gelukkig, gelukkig. Die, wisten, ja, die begrepen dat. Ik had al heel lang uh, de vraag gesteld voor Airco. Ja. Maar omdat die deur altijd open en dicht ging, had dat geen zin. Dus met een Airco was men een emmer koud water. Beter, ja, veel swetter, beter hoor. Ja, Peter de Zutter. Airco, miljoenvriendelijk, hè. Ja, ja, hebben jullie het een kantoor? Ja, um, we hebben ja klimatisatie, zoals klimatisatie dat klimatisatie heet, dat warmt ja. en dat verkoelt. <lacht> uh, maar dat uh, kun je nooit perfect afregelen in zo'n groot gebouw en een grote verdieping. Het is op sommige plekken gewoon dan veel te koud um, en op andere werkt het niet. Dus, uh... Van de ene Petra <lacht> naar, de, naar de andere Petra. Petra Kardinaal zet Oulghem. Goeiemorgen. Goedemorgen iedereen. Ja, Jij werd zelfs verplicht om uh, je schoenen uit te doen. Leg dat eens uit. Ja, ik zat op een school, Vitaipaks in Schoten, en als wij naar de klas gingen, we gingen binnen, moesten we onze schoenen uitdoen, in een hokje zetten en onze pantoffels aandoen. Dat <lacht> is okay. heel gezellig. Ja, maar dat, dat, dat gaat toch een beetje ruiken dan? Een ja, het, het, het, ervoor, dus de hal ervoor waar de schoenen en de pantoffels stonden, ja, daar rook enorm, inderdaad. Maar in de klas viel dat wel mee hoor. Mm, je hebt zo je. Ja, toch ook bij de bowling, dat vind ik altijd zo ellendig, daar moet je oh, ook altijd ja. wisselen. Ja, maar iedereen doet wel zijn eigen pantoffels aan, dat is wel het verschil. Dat is inderdaad het verschil. Dankjewel Petra, <laughs> nog een heel fijne ochtend. Hè? Jojo, jo. Dankjewel, Jojo, dankje. Goedemorgen, Walk the Moon. Dance with me, dat is wakker worden. Lies Kruuwels, die laat nog weten ook. Ja, veel mensen in het Westen zijn geen natuurlijke geuren zoals Zweet meer gewoon. Daar is niks vies aan. Zo kun je het ook bekijken. Maar dus Petra, de Sutterminister die zegt duidelijk van ja, blote voeten op het werk moet kunnen. We hebben ook gebeld met een professor arbeidsrecht. Er zijn regels rond. Ja, maar het kan niet echt verplicht worden alleen als het over het welzijn van een werknemer gaat. En bijvoorbeeld als je in een fabriekshal werkt, ja, dan, dan werk je met gevaarlijke stoffen of zware materialen. Ja. En dan moet je natuurlijk verplicht veiligheidsschoenen dragen. Dan kan je niet zeggen, het zou wel eens duchten om hier op mijn blote voeten te lopen. Want er kan iets fout lopen. Een bedrijf kan het ook weigeren als het niet bij het imago zou passen. He, dat hebben we ook al eens gehad met de discussie over korte broek, ja of nee. Hmm. Als dat dan niet echt gaat bij bij een ober bijvoorbeeld of je loopt dat, op blote ja. voeten dan moet het wel afgesproken worden onderling dat werkgevers en werknemers overeenkomen. Ja, op de VRT hebben wij uh, ik zie er nu niet zo heel veel lopen op blote voeten. Nee, nog niet gezien eigenlijk. Kan nee, een trend het, het worden. Het mag allemaal, whatever ze doen maar. Zometeen het nieuws uit je buurt is exact half negen. Eerst Charlotte. Goedemorgen. Als je een internetstoring hebt die lang duurt, dan kan je binnenkort een vergoeding vragen aan je provider. De storing moet meer dan acht uur duren, waardoor je niet meer kan surfen op het internet of bellen met je GSM of vaste lijn. En vanaf februari krijgen jongeren met een eetstoornis elk jaar 15 sessies bij een diëtist terugbetaald en 20 bij de psycholoog. En Zij zullen samenwerken met de huisdokter. Er kwamen nog wat vragen binnen over de krantencontracten. Daar gaan we het straks ...nog even over hebben met de minister hier. Maar dit is het Nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder en met schoenen. Goedemorgen. In de haven van Antwerpen heeft de brandweer vannacht een vrouw uit het water gered. De hulpdiensten kregen rond 1 uur de melding dat er aan de zandvlies... sluis een wagen in het water was beland. De brandweer moest zo'n uur zoeken voor ze de auto met de vrouw erin vonden... Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het Tivoli-kasteel in Mechelen wordt grondig gerestaureerd aan de buitenkant. Het kasteel in het Tivoli-park is een beschermd monument en wordt vaak als trouwlocatie gebruikt. En de restauratie is dringend nodig, zegt Mechels schepen van gebouwen Arthur Orleans. Er kwam zelfs regen binnen op een bepaald moment, dus we moesten het echt wel aanpakken. In een eerste fase wordt het houten schrijnwerk langs de buitenkant aangepakt, als ook de ramen, want het kan veel beter geïsoleerd worden. En in een tweede fase pakken we de daken- en de dakgoten aan. Om de hinder voor de exploitant zo beperkt mogelijk te houden. En zodat al die trouwfeesten en recepties en vergaderingen die daar nu zijn ingepland, zodat die kunnen doorgaan. Daarom doen we het in twee fases. Ook de gevel wordt gerestaureerd. Over anderhalf jaar zou de restauratie klaar moeten zijn. De stad Mechelen investeert bijna anderhalf miljoen euro in de restauratie. Land- en tuinbouwbedrijven in de buurt van Zwijndrecht kunnen vanaf vandaag opnieuw een tegemoetkoming aanvragen rond PFAS. Het gaat om bedrijven die in een straal van 5 kilometer van de fabriek van 3M wonen en die schade hebben ondervonden door de maatregelen die de overheid heeft opgelegd na de PFAS-vervuiling. De land- en tuinbouwbedrijven kunnen mogelijk later ook een schadevergoeding krijgen. In Balen verzamelen vandaag 55 wijkagenten uit de politiezone Balen-Dessel-Mol en de omliggende zones voor de eerste dag van de wijkagent. Wijkagenten zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor de inwoners en daarom krijgen ze tijdens deze opleidingsdag heel wat info die van pas kan komen. Specialisten geven uitleg over de werking van het vredegerecht, de camerawetgeving, erfrecht en de rol van een notaris en een advocaat. Stefan Volkaerts van politiezone balen dessel -Mol. Die mensen worden iedere dag geconfronteerd met heel uiteenlopende situaties of problemen waarbij dat zij eigenlijk toch heel wat parate kennis zouden moeten hebben om de burger op dat moment op de meest adequate manier te helpen. En met de eerste dag van de wijkagent proberen wij daaraan te verhelpen en hun eigenlijk zeer concrete handvaten mee te geven waarbij dat ze onmiddellijk aan de slag kunnen. En vannacht zijn in Antwerpen de strooidiensten voor het eerst uitgereden. Er is preventief gestrooid op bruggen, veel gebruikte fitspaden en aanspoeddiensten. Door het regenweer kan het zout wel wegspoelen. Indien nodig, wordt er manueel bijgestrooid op de gladde plekken. Het is dus opletten, want temperaturen rond het vriespunt, het wordt wel zonnig, maar fris. Je mag zelfs koud zeggen, bij maxima rond 3 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van 14nieuws. Het was gisteren moeite, morgen wordt het blijkbaar ook heftig, maar vandaag is het ook niet mis. Mona, vertel eens. Nee, op de E313 van Antwerpen naar Lummen was er grote hinder in Herentals West. De weg is daar nu vrijgemaakt, je schuift toch nog een half uur aan vanaf Ranst. Naar Antwerpen ook een half uur aanschuiven vanaf Massenhoven en dan een kwartier vanaf Boom en vanaf Kruibeke. Je verliest 20 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Noord en Antwerpen West. Richting Beveren is dat 10 minuten van de A12 tot in de Thijsmanstunnel. Richting Brussel vrij Druk op de E40, daar verlies je nu 20 minuten vanaf Afligem. Verder de gebruikelijke files tot een half uur vanaf Sems. 20 minuten tussen Tieltwingen en Holsbeek. 20 minuten filegolven op de E40 al vanaf Boutersum. En een kwartier op de E411 vanaf Overijse. Op de binnenring rond Brussel, daar verlies je nu 20 minuten tussen Iteren en Beersel. Verderop gaat het een half uur langzamer van Bijgaarden tot Vilvoorde. Op de buitenring een half uur bij van Waterloo tot Schonendaal. En 10 minuten van Strombeek tot in Anderlecht En dan op de E34 richting zelfs zaten nog in 10 tien minuten aanschuiven van Kaprijke tot Assenede, en dat komt doorwerken. Intussen ook aan het werken, minister Petra de Sutter. Ja, we hebben de dringende sms'en aan het sturen, Petra. Ja, inderdaad, wel aan het lezen. Ik, ik heb intussen, ja, tiental berichten gekregen al sinds ik hier zit. Dus... Ja, de regering is nog niet gevallen. Nee, nee, geloof, nee. Nee, nee we gaan, hou we zo, <laughs> hou we zo. Toering. Onze wegenwachters staan 24 uur of 24 voor je klaar, overal in België. Video 2 stelt voor de Musical 1418 in een nieuwe spectaculaire versie. Een verhaal over vriendschap, liefde en een metogeloze oorlog. We vallen aan op kerstavond, inderdaad, dat is waanzin. Ik denk niet!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 Op zaterdag 11 mei in het Sportpaleis in Antwerpen. Tickets en info via lifenation.be. Samen met Radio 2. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Goedemorgen, morgen. Jouw goedemorgen telt voor 2. Radio 2. Is that ice cold? for that white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 Leave. Let me tell y'all a little something. Uptown, funky up Uptown, funky up Uptown, funky well. Uptown, funky well. Come on, dance. Jump on it. If you suck, sad and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it. Come show me. Come on, dance. Jump on it. If you suck, sad and flown it. What is al bijna. Volgend jaar wordt dat 10 jaar, Mark Ransom en Bruno Mars, Uptown funk. Maar morgen, vooral jouw laatste kans om een jaar lang de prijs van Peter Post te winnen. Een jaar gratis naar de cinema. Schrijf die brievenbus in. Dan om vanmorgen ontbijt met onze groene minister van telecom en overheidsbedrijven, dat is ook van B-Post, Petra de Sutter. Ja, maar echt veel in het nieuws vandaag, Petra, over de compensatie als je geen internet meer hebt. Maar er was ook nieuws over de kranten en B-Post. Over het nieuwe contract dat zou kunnen mislopen zijn bij B-Post, om kranten en tijdschriften te verdelen. Dat had ook al afgelopen weekend een beetje in het nieuws. Maar het gaat dus over de periode 2024-2028 en dat zou aan Bpost kunnen gegeven worden, maar ook aan concurrenten PPP en Proximi. Um, gisteren werd dat dan op het kernkabinet besproken, dus het gaat er eigenlijk over eh, dat kranten en tijdschriften kunnen bedeeld worden door Bpost, maar ook niet. Maar de minister weet ongelooflijk meer daarover, want hij was daarbij gisteren. Uh, maar er is nog geen beslissing genomen, hè? Nee, inderdaad. Um, het, uh, het wordt nog bestudeerd binnen de regering. Er komt eerst daags wel een beslissing natuurlijk. Veel tijd hebben we niet meer, want dat moet eigenlijk ingaan in januari ja. 2024. Uh -huh. Um, wat mij betreft, ik ben voogdijminister van Bpost. Het contract zelf zit bij een collega, bij collega Termanje. Um, maar natuurlijk, als Bpost het contract uh, zou mislopen, dan is dat uh, belangrijk voor de werkgelegenheid. Dan, ja. dan gaan daar toch wel mensen um, zonder job vallen. En dan gaan we een uitdaging hebben om bij binnen Bpost dat op te vangen. Hè. Want daar ben ik wel bezorgd over. Het gaat over postbodes. Hè. Mensen die elke dag onze post komen geven en dus ook uh, bedelen. Ook onze, onze kranten op tijd. Um, dat is een belangrijke dienst. Verlening, die nu heel kwalitatief goed verloopt. Um, dus dat is, dat is wel een bezochtheid waar we met de top van Bipost en met de vakbonden heel binnenkort, als het bevestigd zou zijn, het is nog altijd niet zeker, nee. um, ja, toch uh, gesprekken gaan moeten overvoren. Ja, We gaan er niet van uit natuurlijk, maar stel inderdaad dat die krantencontracten dat het dan toch naar andere bedrijven gaat. Um, kunnen die mensen van Bepost, zouden die dan bijvoorbeeld kunnen opgenomen worden in die andere bedrijven? Ja, dat is een optie. Hè. Die bedrijven moeten dan effectief doen wat het contract voorstelt. Schrijft. En daarvoor hebben ze heel wat volk nodig die ze vandaag niet hebben. Dus die ja. gaan ze ergens moeten halen. En dat is zeker een van de opties. Uh, maar we zijn dus nog zo ver niet. Hè. Nee. Dat is iets waar we misschien moeten aan denken. Maar um, de beslissing moet eerst nog vallen. Um, het is voor ons heel belangrijk dat er geen ontslagen vallen bij BIPOS. Dat die mensen ergens terecht kunnen als het, uh, als het moet. En dat kan zijn voor een, uh, voor een andere werkgever. Of binnen de overheid. Hè. Er, kan, um, er kunnen mensen van BIPOS bijvoorbeeld bij de overheidsdiensten terecht. Hè. Er zijn uitwisselingen. Die zijn er vandaag dus dat zijn de dingen die we uh, gaan moeten bekijken als het zover zou zijn. En we hebben ze nodig, de postbodes. Binnenkort ja. ook kerst en oh, met dat weer, jongen, denk ik. van Jongens, respect voor die uh, meisjes. Absoluut. Ja, jullie zien zo af, af en toe. Ja. Dus vooral respect voor die postbodes. Belangrijk, over, uh, overmorgen Dan uh, kan jouw boek ook gewoon rondgedeeld worden, de postbode. Want dan komt het uit, wie redt de toekomst? Ja, Petra de Schutter, wie redt de toekomst? Ja, inderdaad, ik ben daar uh, wel, wel blij mee met dat boek. Uh, het antwoord op die vraag ga ik nog niet weggeven. Ik heb met twintig uh, interessante mensen gesproken, met wetenschappers, filosofen, kunstenaars, ondernemers, jonge mensen, wat oudere mensen. Ik heb ook gesproken met uh, IVF-kinderen. Kinderen die ik zelf op de wereld heb helpen brengen, zoveel jaar geleden, omdat ik aan hen de vraag wou stellen, in welke wereld zijn jullie eigenlijk terechtgekomen? Hoe kijken jullie daarnaar? Mm -hmm. En hoe hoopvol kunnen we zijn naar de toekomst toe? En uh, wat het mij geleerd heeft, dat wil ik wel al, al meegeven, dat is uh, ja, dat uh, de, de hoop echt wel bij jonge mensen zit. Hè? De volgende generatie Zeg maar, de veerkracht van, van, mensen, van jonge mensen is enorm. En dat heeft mij heel optimistisch gesteld uh, na al de gesprekken die ik gevoerd heb. Er is hoop, dat is, uh, er is courage, dat is belangrijk. Ja, ja dan... Als we kijken wat er gebeurd is met de verkiezingen in Nederland, het is niet zo dat, dat, dat Groen daar, of dat de linkse partijen daar geweldig uitgekomen zijn, Integendeel. Hoe kijk jij naar volgend jaar? Wel, um, ja, dat is een van de, de zaken waar ik het ook in het boek over heb. Natuurlijk. Mm -hmm. Over politiek, over de staat van onze democratie, over het vertrouwen van de burger in politici. En er is best wel wat werk aan de winkel. We moeten burgers meer betrekken. Participatie noemt dat dan. Dat is een van de boodschappen in het boek. Maar de grote crisissen zijn natuurlijk niet weg omwille van politieke verschuiving. De klimaatcrisis, die, die is er, die blijft er, die moeten we echt wel aanpakken. Uh, het is niet zo goed gesteld met de mentale gezondheid van onze jongeren. Dat heb ik ook uit heel veel gesprekken geleerd. En dan, interessant ook, hoe kijken we naar technologie, naar uh, digitalisering, naar AI. En dat is natuurlijk ja. het grote gespreksonderwerp vandaag. Uh, misschien moeten we daar ook wat minder uh, bang van zijn dan, uh, dan sommige mensen. Ben je er zelf bang voor? Nee, wel, de, ja, er zijn ongerustheden natuurlijk. Hè. gaat AI overnemen, gaan onze processen door AI gedomineerd, worden. De wetenschappers met wie ik gesproken heb, die zeggen, ja, het valt wel mee. We moeten natuurlijk de controle houden, maar we zijn best in staat om dat te doen. En dus de politieke verschuivingen, ja, ik, ik zie die natuurlijk in Europa op een paar plekken gebeuren. Niet overal. In Spanje bijvoorbeeld is het andere richting uitgegaan. Mm -hmm. Ja, het is aan ons, als we een alternatief wereld- en mensbeeld willen neerzetten, om dat te verdedigen, om mensen te overtuigen dat er echt wel waarden zijn waar we moeten voor blijven strijden, wat, wat eigenlijk in Europa toch al tiental jaren uh, bezig is, en dat we dat... Uh, ja, dat die boodschap moeten blijven verspreiden, mensen overtuigen. Een boek met courage, dat hadden we wel nodig, komt uit overmorgen Wie redt de toekomst? Red je het vanavond in de slimste mens ter wereld, Petra de Sutter? Ik mag nog niks zeggen. <lacht> nee. uh, ik, uh, ja, dat uh, mensen moeten kijken natuurlijk. Ja. Okay. Sta je, op welke lijst sta je volgend jaar voor Groen? Ik, uh, ik zal uh, sowieso, ik ben kandidaat om op te komen in Oost-Vlaanderen op de Kamerlijst, de federale uh -huh. lijst, maar de lijstsamenstelling zelf moet nog beslist worden door een ledencongres. Zo gaat dat bij ons en dat gebeurt... Uh, niet dit weekend, maar het weekend daarna. Oké, okay, en dan toch even verder denken, stel van uh, Groen doet het goed, komt ergens in de regering terecht, welke ministerpost wil je dan? Ja, dat is uh, nogal vooruitlopen op de zaak, hè. de verkiezingen aftelden uh, kijken uh, wat, uh, wat het regeerakkoord is, over welke inhoud gaat het en ja, hoe Ja, we... maar, ja, maar ja, ja. welke post wil je? Uh, maar zo gaat het niet, hè. Dat, dat is een onderhandeling <laughs> een onderhandeling die, uh, die, die wat tijd vraagt, maar als ik nu echt mag kiezen dan zou ik wel voor volksgezondheid gaan uh, ik vind dat Frank het zeer goed doet uh, dat, uh, dat niet gezegd, maar mijn hart Zit natuurlijk nog altijd bij de geneeskunde. Ziezo, bij deze kleine kandidatuur toch <laughs> ingediend. We kopen een boek hier uit de toekomst. Dankjewel minister Petra de Sutter. En laat Dankjewel. ons duimen voor een goede afloop van die krantencontract. Dankjewel. Run away, right now, let's just run away. One Republic Check out. Mm -hmm. to the en van de ene minister naar de andere weervrouw. <lacht> het is dinsdag. En dan hoor je hier onze weervrouw, Jacotte, die jou iets bijleert over de wonderwereld van de wetenschap. Ja, zetten we nu maar een beetje luid en kom maar even kijken, want het wordt heel persoonlijk. Mm -hmm. Jacotte, je hebt een kwade mail gekregen. Ja, ja, ik uh, kreeg vorige week in mijn mailbox ineens een berichtje van Jassie die stuurde waar is de beloofde zon in Brecht zeker niet, wil elektriciteit besparen en was buitendroom. Maar de hele dag mist. Dus nu kost het nog meer. Want de droger kost een fortuin. Ah ja... Ja, maar dat, dat doe je daar dan mee. Ja, je voelt dat daar zit heel veel emotie in Daar zit heel veel frustratie in. En, en los van het feit dat het een misschien een beetje een aan, aanvallende toon heeft naar mij toe, vind ik het wel een hele goede vraag van Jessie. Want ja, hoe kan je was drogen als het winter is? Ik mm -hmm. weet niet hoe jullie dat doen, Peter, Charlotte. Ik ga zo, ja, over de chauffage soms daar, of daarbij het zetten. Ja. Dat is niet ideaal. Hè? Ons is het altijd binnen eigenlijk. We zijn mm -hmm. een aparte binnen, kamer waar ik alles ophang. Ja. Mm -hmm. ja. Wel, ik ben het eens uh, gaan uitzoeken wat de wetenschap Zegt. ...en ja, ik denk geen grote verrassing... ...als je het in de droogkast steekt... ...verschrikkelijk slecht voor het milieu... ...dat vraagt ontzettend veel energie... ...misschien beter niet... ...en ook voor je kleren is dat toch niet altijd even goed... Um ja, je kleren buiten ophangen is natuurlijk het beste, maar in de winter een beetje moeilijk, want dan regent het, dan hangt er mist, zoals Jesse zegt. Dus binnen ophangen is inderdaad de beste optie. Alleen moet je daar wel met een paar dingen rekening houden. Je kan bijvoorbeeld al je was extra laten zwieren in je wasmachine, dat okay. je in het programma ja. instellen of hem nog extra daarin. Dan is die extra droog, gaat die ook sneller droog worden. Um, en als je binnen gaat ophangen, dan best niet in een kamer waar je vaak bent, zoals een woonkamer of een slaapkamer, ja. want het van die kleren kan zorgen voor schimmelvorming. Uh, ja, dus als je je was in je slaapkamer laat drogen, kan dat wel eens tot ja, vreselijke uh, gezondheidsklachten Moet leiden. Je dat beter niet. En als je hem ergens laat drogen, zorg dan dat die kamer verlucht kan worden. In jouw kamer, bijvoorbeeld Peter, waar je je was altijd laat drogen, kan je daar een raampje op klik zetten? Zeker. Ja, ja, ja. Absoluut doen. Uh, misschien ook zo'n luchtontvochtiger daarbij zetten, want het is toch een, uh, een vochtige poel. Dat wel. Maar blijkbaar, je kan dus, uh, als je buiten wil drogen, er is wel nieuwe technologie. Ja, er is nieuwe technologie. Opkomst, die, uh, het soort mails dat ik dus krijg van, van Jesse bijvoorbeeld, die dat helemaal onnodig gaat maken. Want Google heeft iets nieuw ontwikkeld. Het zit echt nog in zijn beginfase, dus voorlopig is het een beetje afwachten wat het wordt. Mm -hmm. Maar wat het zou kunnen zijn, is een nieuwe artificiële intelligentie tool die het weer tot tien dagen echt zeer, zeer nauwkeurig kan voorspellen. Oei. Ja, dus, dan ben je je job kwijt? Dan ben ik misschien mijn job kwijt, wie weet. Uh, het heet GraphCast en uh, het wordt nu al door het Europese weermodel wordt het gebruikt en gecheckt van okay, hoe kan het dit gaan voorspellen. Uh, bijvoorbeeld ook orkanen kan het zeer goed voorspellen. Er was uh, orkaan Lee een tijdje terug en de weermodellen waren het er echt niet over eens van waar gaat dat aankomen, Just. wanneer. En uh, GraphCast wist, oh ja, over tien dagen komt dat daar op die locatie aan. En het klopte. Het klopte nou, ja. Wow. Check out, tot slot. Maar ja, ben ik nu mijn job kwijt? Dat is natuurlijk de vraag. Uh, nee, er gaat altijd nog iemand nodig zijn om over het weer te komen vertellen. Want die Graphcast, ik heb hem al eens opengedaan, dat is zelfs voor mij is dat onverstaanbaar. Dus er moet nog een meteoroloog tussen zitten, er moet nog een weervrouw tussen okay. zitten, om het voor de mensen een beetje begrijpelijk te maken. Maar het kan wel een geweldige tool zijn om in de toekomst nog verder in de toekomst het weer nauwkeurig te kunnen voorspellen. En een beetje die duiding natuurlijk. En er moet ja. altijd iemand zijn waar je boze mails kan naartoe sturen. Dus bij deze... Jacob, doe de zot. Jacob.brokken, was het. Nee, nee, Nee, nee, nee nee, nee is de Het is wel de Het is wel leuk. Het is wel leuk. wel leuk. Het En zonder je, Ik schoon de zomer hier kan zijn. Een warm uit het oog lopen, een warme weiland. Wel kan zijn. Open de vensters en open de ogen en zie hoe schoon de zomer zijn. Ik haal. and Kies een song, kan ook Geef me een Doe je in de app van Radio 2 Zometeen met kickstart Heel me plezier ermee Elke dag telt voor twee De Spiegel Charles Eindelijk Koning Wereldhits van bij ons Check al onze podcasts Je vindt ze allemaal in de app van 14 Max Elke dag telt voor twee Radio 2 Radio 2, Radio 2.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 Het is bijna 9 uur. Het is dus ook bijna aan jou. Aan jou om muziek uit te kiezen hier bij Radio 2. Radio 2 kickstart. Laat me weten wat je wil hebben via de app. Elke dag, dag voor twee.